En uh, mijn naam is Johan, maar Josje is er ook, die is even met zijn eten bezig. En uh, Peter, die, is, uh, die komt er ook zo bij zitten. Ja, en uh, misschien dat er nog andere mensen aanschuiven. Maar uh, ja, Henk zie je hierboven, uh, dat is dan zo, hè? spiegelbeeld. Dat, is, dat zit daar boven ons, in de, in, de, in, de, in de monitor. Zwaai maar even naar de mensen. Kijk, hartstikke idee, daar zit hij. Ja, ja. En uh, even kijken, ja, wat hebben we nog meer? Ik heb, uh, we, ga, we gaan met, met jou sowieso praten over klokkenluiders. Dat is de reden dat je erbij bent. Helemaal goed. En uh, ja, ik zal nog even kijken voor de mensen die uh, vergeten zijn waar we op Telegram zitten. Hier is uh, oh, ons Telegram uh, adres. st.me slash vrijheid. Daar kun je ons vinden. En we uh, natuurlijk ook uh, voor de mensen die wil, willen weten waar uh, de stream is... Dan kun je kiezen uit verschillende opties. Dat is vrijdradio.com. Uh, Slash live. Daar kun je ons vinden. Oké. Ja, en natuurlijk kan er ook weer uh, EFL's gewonnen worden. En daar hebben we natuurlijk ook weer iets, een knop voor. Uh, even kijken hoor. Waar zit die eigenlijk? Ik, uh, <laughs> Ik zit te zoeken in mijn eigen ding. Nou, hier is de EFL-adres. Ja, Als je een EFL-wallet uh, nodig hebt om mee te doen... Uh, en je wint toevallig wat. Hierboven is het EFL-adres, EFL.nl. En ik ben vergeten, Het is heel stom van mij, om een nieuwe, uh, nieuwe commando in te voeren. Dus het is eigenlijk nog steeds hetzelfde antwoord als vorige week. Uh, wie is de schrijfster van Atlas Search en The Fountainhead? En uh, nou ja, goed, uitroepteken Iron Rant. Ik, ik zeg het maar gewoon aan elkaar, zonder spatie ertussen. Dus uh, gewoon uitroepteken Iron Rant voor. Uh, ja, als je EFL's wil winnen. Ja, goed. Josje, uh, heb jij nog wat te melden? Ik ga uh, binnenkort een uh, Valentijnsdag special doen met de stream. Dat heb ik gisteren besloten. En we nodigen Robbie, Robbie Valentine. Ja, ik heb, heb ik ook net gedaan, inderdaad. Gewoon een goede tip van jou. Ja, dat, dat, dat doet zijn nest hè? heb ik, het over. ik heb het over Robert Valentine. <laughs> heb okay. ik uitgenodigd van de Libertarische Partij. Maar ik weet het niet, want hij reageert nooit zo op internet. Dus ik weet niet of dat hij deze keer wel komt. Ja, ja, ja. uh, dus ik ga hem weer een tekst schrijven. Ik ga weer een troonrede houden, hè, als koning Wappie, ik zal hem even erin gooien. <laughs> uh, ja. En um, Hopelijk komt Robert Valentine op audiëntie. En het gaat over Valentijnsdag. Dus iets van liefde, zoiets. Ik moet nog heel de tekst verzinnen, ik weet het nog niet. En uh, ik kan ook nog melden dat op de, de, uh, de twitch.tv slash koningwappie kun je tegenwoordig kroonjuwelen sparen. En dan kun je een Yoshi NFT verdienen. Voor de wenigen die niet okay. weten, NFT's zijn uh, digitale tokens met een uh, document eraan verbonden. En in mijn geval, ik kan even kijken, heb ik dus, uh, ik heb iemand betaald en die heeft voor mij een hele serie met uh, Yoshi poppetjes ontwikkeld. Even kijken of ik het kan laten zien op het, op de dingen. Oh, mijn gezicht. Ja jongens, ze weten het al hoor. Bij Apple weten ze mijn gezicht <lacht> al. Even kijken, oh. Ja, dat is nee, wacht, bijna wacht niet even, te zien. Even. Kijk. Dus het, is, het is niet zichtbaar. Om, om ja, zichzelf, zo. Nou, nou is het Nou, dat is zichtbaar, maar heel vaag. Allemaal plaatjes heb ik ja. met. Uh, oh, nee, nee, nee. Ja. ja, het is lastig. hè. Dat komt door die, door die... Ja. ja, goed. Maar ja. Nee. Ik heb allemaal, ik heb allemaal pla plaatjes laten maken. En nou uh, geef ik die dus weg. Als je kijkt, krijg je kroonjuwelen. En dan uh, met duizend kroonjuwelen krijg je een plaatje. Net als dat je vroeger van. Dus ...van de basisschooleraar ook een sticker kreeg... ...als je goed gedrag vertoonde. Ah, oké. Okay. Ja. ja, goed joh. Ja, voor de mensen, wat ik zie dat er nu mensen inschakelen... ...voor degene die nog niet weten. Nee. Uh, als, je, als je mee wilt dingen aan de, de EFL's... ...ik zal het even EFL's laten regenen. Oeh, uh, trouwens ja, alle crypto's omhoog gaan, uh, Yoshi. Uh, ja, daar komen we zo toch? EFL... Daar komen we zo. Ja. Oh, daar gaan we zo meteen even vertellen... ...hoeveel die nu waard is. Maar uh, ik, ik ga tien, ik ga deze keer tien uh, EFL's uh, uitdelen. Oh, het wordt dus steeds minder. Ja, het worden dus, ja, je gaat steeds meer omhoog in waarde. Ja, hè? precies. In de euro's. Zo is het. <laughs> dus uh, ja, die kun je allemaal winnen. En voor degene die net ingeschakeld zijn nog niet weten, EFL.nl. Daar kun je ze uh, opslaan als je ze gewonnen hebt, ja. Dus, uh, maar goed, ja, we gaan nou even, uh, Laten we heel even kort ons uh, vaste rubriekje doen... Uh, de, de staatsschuldmeter, meten, goud, zilver en al die dingetjes. Ja, je zei het al, al Johan, Bitcoin is behoorlijk gestegen deze week. Oh kreeg ja, we er een belletje over. Uh -huh. Oh Jozi, de i gulden is omhoog. Ik heb hier uh, <laughs> bij de lokale bevolking hier, nabij Lieberland, hè, voor degenen die het niet weten. Uh, ik woon niet meer in Nederland. Uh, heb ik wat i-guldes, uh, heb ik de spullen gekocht. Uh -huh. Van allerlei dingen, ik weet even niet. Maar gewoon wat ik nodig heb, koop ik met e-gulden. Met e en uh, die hebben dus e gulden En dan zeg ik tegen ze, ik ben momenteel bezig om het uh, populair te maken. Dus nog even geduld hebben, hou ze maar even vast. Maar de e guldenprijs is afhankelijk van de bitcoin prijs. Dus deze week is bitcoin gestegen met 17%. En toen kreeg ik belletjes mm -hmm. van die mensen. Joost, de e-guld is omhoog. Ik zeg nee. De, met de e-guld is nog steeds niks aan de hand. Maar de bitcoin, die is omhoog. Oh, okay. En we hebben gisteren eventjes de 45.000 geraakt. En het gaat, uh, ja, het gaat hard hoor. Het, ik zei net nog 17%. Maar we zijn inmiddels uh, nu op 20%. Okay. <laughs> want het, het, oh, okay. ja. het, ik had van de week een mooie podcast, Johan. Ik zal nog heel kort erover doorgaan. En... Um, veel van de mensen die in de mainstream media zijn geloven... ...die hebben als laatste bericht meegekregen... ...dat de bitcoin crashte... ...naar de 3000 of zo... ...en die horen nou ineens van 40.000... ...want die, die, die hebben het niet zo... Uh, ...naar nou goed. Um, het is wat mij betreft een, een hoop manipulatie weer geweest... ...je hebt gezien, of ik zag... ...in heel veel media... Um, ...werd dit allemaal gepusht... ...van ja, regulering en weet ik, ik vertel maar wat... Um, volgens mij is wat er net is gebeurd in de afgelopen maand, is het uh, de winst van de NFT's die uh, op de markt is gedumpt om toch maar weer een paar maanden tijd te kopen voordat de bitcoin echt onhoudbaar doorbreekt. Ze kunnen af en toe een keer een, een dumpje naar beneden gooien, maar uh, mm -hmm. ja, de, de algemene trend is gewoon blijft omhoog, omhoog, omhoog, dus... Uh... Ja, dan hebben we nog goud. Die staat op... Oh, die is ook omhoog gegaan, uh, zoals je hier ziet. Die is ook weer gestegen. Die staat op uh, 1836 uh, dollartjes. En dan hebben we nog uh, natuurlijk uh, de olie. Die staat op uh, 89,29 uh, dollartjes. Ja, van een wat uh, ruwe olie. Ja, ik wil nog zeggen, Johan. Ik denk echt dat we de... de... ...de laatste leg-up nog moeten krijgen met bitcoin. Ja. ja. Voordat we weer Past. een nieuwe bear market ingaan. Heel veel mensen die waren ja. de afgelopen maand heel erg zenuwachtig... ...en toen ging die naar de 30 ...en de filmpjes kwamen voorbij met... Uh, ...bitcoin gaat naar nul en het is al voorbij... ...want uh, we zijn meer dan de helft van de waarde verloren. Maar volgens mm -hmm. mij is het nog steeds een uitbraak... ...van de all-time high van 2018. En we zijn nog steeds... Mm -hmm aan het uitvinden waar we nou naartoe gaan. Volgens mij is de 60.000 nog niet het eind. Nee. Nee, goed, ja. Uh, maar verder alle andere crypto ging ook uh, flink omhoog. Uh, de ene wat hoger dan de andere. Ik zei Ripple, die, uh, die deed helemaal lekker. Hè? Nee, zelfs Shiba Inu. <laughs> die, dat zat op een gegeven moment 44%. Een honk. So, uh... Hij heeft in de afgelopen week uh, 85% gedaan. Hm. Nou ja daar moet je dan bij al die munten waar je het nu over hebt. De kanttekening bij maken. Dat ze een half jaar geleden nog op het dubbele van de prijs stonden. Hè? Ja, ja, ja. Dus ze hebben nu het verlies weer een beetje goed gemaakt. Maar er was een ontzettende oversell positie. Echt, ik weet niet waar het vandaan kwam. Volgens mij is het gewoon een hoop uh, angst inpraten. Van alles gaat crashen want de rente gaat omhoog. en Dat zijn van die tijdelijke... Ja, laten we het zo zeggen. Er zijn mensen met zoveel geld dat als die het bewegen, dat het gewoon de markten beweegt. En ook al gaan die naar cash ja. of gaan die naar een bepaalde... Be weet je wel, ze, die willen een verhaal vertellen en, en daar mag ook best, dat mag best wel kosten om dat verhaal succesvol over te brengen. Dus als je daarvoor een week lang alles moet verkopen om te vertellen dat het slecht gaat... Nou, dan kun je gewoon alles verkopen en dan maak je wat minder winst. Nou ja, maakt niet uit. Als je maar mensen er maar in meekrijgt, dat, dat het slecht gaat. Want daar gaat het, het gaat erom dat je de verhaal weet te verkopen. Dus... Ja. Ja, ja, ja, je had natuurlijk ook nog de DXY. Die was, uh, die was weer gedaald. En hij is nog even aan het laden. En dat is de US dollar index. die uh, ja het bekende verhaal is, als die uh, omhoog gaat, dan gaan de markten naar beneden. En je ziet nou hier dat puntje dat die... Uh, recentelijk omlaag ging. En toen die omlaag ging, zag je... ging alles weer omhoog. Dus uh, ja. ja. Ondertussen komt uh, Peter erbij. <laughs> Misschien dat Peter nog wat... wil ah, kwijt dus willen ja? Uh, ja ja, Ja, ah, je bent dan wel hoorbaar, hoor, Peter. Dus je kan... Uh, ja. We hadden net... Uh... Kijk. Okay. <kwijnt> uh, we hadden het goud zilver bitcoins in de... Oh, ja, ja. We hadden net uh, goud zilver bitcoins in de staatsschotmeter gedaan. Dus... Uh, als je nog iets over kwijt wil. Dan uh, gooi je erin. Kerstië hadden natuurlijk uh, een heleboel support gekregen. 9 miljoen dollar via GoFundMe. Voor brandstof en eten en alles. Maar uh, GoFundMe zei. Ja, ja, we hebben nog eens met de politie en de overheid gesproken. Maar uh, ja, het is toch niet. Uh, uh, het is toch gewelddadig. Dus. En niet wij geven het geld terug. Maar wij geven het geld aan andere doelen. Die we zelf uh, bedacht hebben. Nou. En uh, ja. Dat uh, is natuurlijk eigenlijk gewoon diefstal. Want je ontfutselt ja. mensen geld. Of, je, of je mensen geven geld voor een bepaald doel. En dan ga je het gewoon een ander doel geven. Dus er, ja, er kwam enorm veel, enorm veel opspraak. En uiteindelijk hebben ze het wel teruggegeven, dat geld. Want het punt is natuurlijk dat uh, die, al die mensen gaan rapporteren dat er diefstal gepleegd is. En dan krijgen zij uh, een heleboel administratieve zooi om hun oren. Ze hebben dat uiteindelijk wel teruggegeven. Maar ja, dit is weer zo'n geval. Want ja, als er een partij tussen zit en je wil een... Ja, een beetje controversiële vrijheidsclub uh, be, uh, steunen. Dan kan die partij mm -hmm. ertussen die kan het gewoon uh, af. Ja, die, die wordt eigenlijk gewoon gekoopt of die wordt gedwongen door de overheid. Of uh, ja, die, uh, ja, en dan is crypto iets wel heel handig uh, ervoor. Nou, het was een mooie use case ja. voor bitcoin inderdaad. En het toont gewoon maar weer aan, als je echt een vuist wil maken tegen die overheid, zul je ook op het gebied van het geld iets moeten doen. Je kan niet met z'n allen dollars doneren... om tegen de overheid te vechten... want die dollars zijn van de overheid. Dus in het ergste geval... confisceren ze gewoon heel de rekening. Wat dus nu weer gebeurd is. Want het is ook niet dat dit voor de eerste keer is. In Nederland... Ja, ja. het meest recente voorbeeld is dat Waku Waku... waar toen ook uh, een paar weken... het restaurant in Utrecht... waar ze toen met die... Uh, ja, die, met, die geen keur als, uh... met de Wappie Pride... Uh, een paar dagen verkeerd hebben... En toen hebben ze ja. een paar ton opgehaald. En dat heeft ook meerdere weken geduurd. voordat het geld uiteindelijk is vrijgegeven. Terwijl dat er gewoon legio mogelijkheden zijn inmiddels. om het anders te regelen. Maar kun je niet makkelijk met ideal betalen. Hè? Ja, en, en, dat terwijl, is... en terwijl uh, Antifa en zo. en dat soort clubs. worden wel allemaal gewoon gesteund. En er wordt gewoon geld voor opgehaald. voor dat soort. Uh, ja. Bijvoorbeeld, ja. ja, en daar. Daar ja, zegt niemand wat van, terwijl als het nou iets gewelddadig was, dan was het, was het die, die BLM toestand maar, wel. Als het met... dus ook iets uh, uh, politiek geladen is, dan is het wel het geld. En dat is zo jammer dat mensen dat niet zien. Want ze, ze, ze willen een politiek punt maken, maar uiteindelijk doen ze dat dus met het verkeerde geld. Want ze, door dat geld te steunen, zijn ze eigenlijk dus de grootste sponsor van de oppositie. die ze Tenminste, ja, die, degene die zij willen willen pushen. Als je maar dat geld blijft gebruiken, dan kom je er nooit uit. Ja, maar als de tegenstander alle macht heeft, dat is met media eigenlijk ook zo. Het is met media zo, maar het geld zo. De media kan ook helemaal gewoon uh, de toon zetten en je onderuit halen. Dus daar moet ook een alternatief voor komen. En dat web 3.0, dat zou heel mooi zijn als dat van de grond komt. Dat je een gedistribueerd net hebt, zodat je niet meer hebt wat Joe Rogan moet gaan, gaan smeken uh, om vergiffenis. Omdat hij... Uh, een dokter in beeld heeft gehaald of geïnterviewd heeft... Die, niet, uh, die notabene die mRNA heeft uitgevonden... maar die, die dan wel gewoon als misinformatieagent wordt neergezet. En dan, uh, ja, en dan komen ze natuurlijk ook nog erachteraan... met, met een, een compilatie van, van tien keer iets... een één seconde clip van Rogen uit zijn verband gerukt om een racist te noemen. En zo gaat die media te werk en zo gaat die bank ook te werk... Ja, daar, nou, ja. moet je... als, als die laag ertussen gekoopt is, dan, dan heb je het, heb je het uh... maar. Oh, ja. heb ik toch even, even een filosofisch puntje. Voordat ik, want ik praat alweer veel te veel. En mijn broodje wordt koud. Ik eigenlijk... Jij ik... zit gewoon te eten, maar dat, dat daar leg jij nog een zwijgen in op. Nee, precies. En je hebt het niet eens zo in de gaten. Hè. Ik denk als mensen de Spotify. Zitten wij nog op Spotify, Johan? Of heb je ook <lacht> ja, ja, ja, ja, ik heb hem nog niet eerder. Nee, afgehaald. Want, als ik de, als de podcast kijken, als het luisteren hebben ze niet eens in de gaten wat ik hier allemaal aan het wegeten ben. Maar, ik, ik haal hem pas weg als je al Reden... Al uh, <laughs> ja, precies. Maar, um, wat wilde ik nou zeggen? Um, het, het, uh, shit. Oh, dat heb ik steeds vaker de laatste tijd, jongens. En dan weet ik niet. Oh, de, het ja. niet meer. Verstrooien de oude man. Like Joe Biden. Nou, wat is dan het internet als tussenpartij? Want wij zijn hier nu met Vrijheid Radio. Maken we ons eigen nieuws. Maar we blijven altijd... Met de i-gulden maken we ons eigen geld... Die ene tussenpartij waar we niet aan onder onderuitkomen is het internet. Ja, maar dat is ook, dat is ook niet van, van uh, een bepaalde partij. Er zijn natuurlijk een heleboel servers overal en ergens. Maar ja, je zit nog een paar kwetsbare punten met DNS-servers en zo. die, die ook uh, ja, Er zijn er ook een beperkt aantal van, dus die kunnen ook ge getorpedeerd worden. En dat is ook zo, want ik geloof dat Pirate Bay bijvoorbeeld... Die website, die kan je gewoon niet meer bereiken, omdat de rechter in Nederland veroordeeld heeft dat die... Ik kan hem wel bereiken. Ja, maar met een VPN, VPN ja. Als jij, ja. Ja, als jij ja. Maar je ja. Jouw, jouw eigen provider, die, die knalt hem eruit. Oh. Ja, dat ja, klopt, dat klopt, dat klopt. Ja. Ja. Maar uh, we hebben hier een gast en uh, daar gaan we even nu over praten. Ja, ik zal hem even... We uh, uh, zien hem hier, uh, hier boven in het tv-tje waar normaal jan Mark zit. En hij is even op zijn stoel gaan zitten. Maar dat is een Henk. Nou, had ik ja. wat heeft, uh, wat, uh, Toevallig had wat ik... Heeft, uh, Henk, had ik voor deze week had ik twee nieuwe Henks in mijn chat. Ja. En toen dacht ik, oh dat is deze Henk. Maar het bleek niet zo te zijn. Dus. Nou, dat is en helemaal wat? beter hoor, die Henk. Ja, het blijkt, Henk. Ja, het ja, blijkt. Ja. Ja. <laughs> maar uh, ja, Henk uit Almelo. En uh, je hebt een antiekzaak daar. Dus als, je, als mensen ooit uh, antiek willen hebben... mag je er nu even reclame voor maken? Mm. Wat voor, wat voor antiek verkoopt u onder andere Nou, al? ik ben er wel een beetje gespecialiseerd in hangende staande klokken, uh, zak en polsjoloogjes, antieke meubels, kasten, klokken, schilderijen, porselein. Eigenlijk allemaal een beetje in het ruimste okay. zin, dus woord. Ik zit al jaren op 45 hier in Omloop met een antiek zaak en ik ben wel bekende jongen geworden ondertussen. Uh, uh. Maar uh, als we uh, naar de winkel binnen, uh, in binnen willen gaan, dan uh, moet het via de achterdeur als opgekrepen. <laughs> Nou, de toegang tot mijn huisdeur die naar de bovenwoning leidt, die is namelijk geblokkeerd ja, door destijds een illegale poort van de gemeente. Ja, dat, uh, de gemeente die heeft later uh, die poort uh, gelegaliseerd ten gunste van mijn uh, aangrenzende buurman. Ja, en die heeft daar een uh, café, restaurant en nog wel een beetje grote macht in Almelo. Dat... Um, en het is een beetje moeilijk geworden om via uh, dat steegje... waarin mijn toegangsdeur tot de woning zit, om dat te bereiken. Ja, dat, uh, maar via mijn bedrijfsingang aan de andere kant gelegen... Uh, ...kan ik altijd binnendoor en kan ook wel naar boven komen. Maar dat is natuurlijk niet mm -hmm. de bedoeling. Ja, ja. Dat, uh, ik heb de gemeente al meerdere malen gevraagd om handhavend op te treden. Maar goed, de gemeente Almelo kennen de handhaven alleen maar namelijk in belang van... Uh, eigen uh, ja, e eigen vriendjes, laat ik zo maar even uitdrukken. Ja, die een beetje. Uh, nog met macht vertegenwoordigd zit in de politiek. Ik heb al meerdere malen ook mensen uh -huh. van de gemeenteraad in Almelo benaderd. of die mij dan zouden willen bijstaan. in mijn uh, eigenlijk jarenlang gevecht tegen de gemeente Almelo. Ja, maar uh, goed. Uh -huh. De zaak is nog wel een beetje dusdanig gecompliceerd... dat de gemeenteraad in Almelo durft namelijk niet zo heel veel te doen... Ja, om burgers van Almelo bij te staan en te helpen in al hun problemen... tegen eventueel het vechtlustige college van burgemeester Gerritsen en wethouders. Want die blijken hier toch langzamerhand wel een beetje de wet uit te maken in Almelo. Maar goed, dat is niet alleen met dit college... De college is automatisch weer vervallen in, in, in, in de naweeën van, van de vorige colleges. Die hebben ook al veel rampen aangericht in Almelo. En die zijn eigenlijk ook een klein beetje medeschuldig hier aan dit hele gebeuren Wat mij dus is overkomen. Nou ja, kort gezegd, de ja. hele zaak die wordt natuurlijk weer afgedekt ja, door, uh, door dit college. Uh, topambtenaar, die hebben dat uh, allemaal een beetje geritseld en geregeld. Ja, de buurman uh, illegal, uh, op illegale wijze vrugnetjes gegeven... En uh, ja, goed, dan, dan, dan, dan, dan begint de uh, Alpenlo's gemeenteraad al een beetje te zwijgen. Omdat, uh, ja, toch, ambtenaren die maken een beetje meer de wereld uit in Almelo. Ja, en uh, ja, samen met het college en de grote machtige invloeden van uh, ja, andere grote bedrijven. Ja, dat, uh, ja, ze drukken het zo nog eens uit dat hier Alpenlo gewoon een hele grote... Ja, gemeente is van vriendjespolitiek en ons kent ons. Je hebt een oude missie, zo vorig jaar of in 2020 was in namelijk een tv-uitzending van, van, van ja. opstandelingen. Zullen zeggen, die is hierboven te zien? Uh, ja, je zit niet maar, uh, de, de, de kijkers ja. die hierboven. Ik heb nou net het stukje waarin ze dan naar jouw uh, uh, woning toe lopen. En dan zie je dan nu, zeg maar, ik klik er even op, zie je dan die, uh, dat ja, poortje die exact... in beeld zeg maar, ja. tussen de... Twee huizen, ja. En, ja. Dan lopen ze ja, nu naartoe. Ja, dat is dan die zwarte poort. Ja, en vijf ja. meter achter die zwarte poort zit namelijk de toegangsdeur tot mijn woning. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Het is niet te geloven hoor, hoe het allemaal kan. Ja, ja, maar ja, daar is een beetje vieze handelijke corruptie gepaard gegaan toen tijd. En uh, ja, dat is natuurlijk een beetje een moeilijke zaak, omdat uh, door de burgemeester of door de gemeente te erkennen dat het een, een beetje fout is gegaan, een beetje vieze wijze. Nou, de hele gemeenteraad bij ons van Almelo Baben, een heleboel mensen, daar, die zitten er al twintig jaar, en die kennen de hele circus van A tot Z. Ja, en, en die... Maar was het voor hen geen te moeilijk om die poort een paar meter te verplaatsen? Nou, goed, kijk, uh, dat zal niet... Of in ieder geval een sleutel, die hadden ook een sleutel nou, geven. Nee, nee, kijk, die poort die moet er namelijk gewoon uit, want die, toen die toen ik dit pand met dit perceel kocht aan dit openbare steegje, ja, de, de, de ondergrond werd namelijk gewoon eigendom van de gemeente Homelong, ja, en die poort die die steeg afsloot, ja, die hing er namelijk illegaal in, ja, en uh, de, de gemeente die wou toen eigenlijk die poort niet verwijderen, En die heeft dus toen de buurman gauw eventjes uh, vergunning gegeven, en die hebben ze eigenlijk gelegaliseerd. Oh ja, ja, ja, ja. ja. Nou ja, goed, dat nee, verhaal vooral natuurlijk een beetje moeilijk. Ja, kijk, dan kan je er zelf wel mee bezig gaan om die poort eruit te lopen. Maar ja, goed, de gemeente Almelo kennen, een heb je bij je aan de deur staan. Ja, er zijn, zijn uh, zo'n kinderen achterin. Ja, want, nou ja, ik ben niet de enige die met zo'n probleem zit in Almelo hoor. Almelo heeft hier al echt helemaal uh, de naam gekregen van, uh, nou ja, voorzichtig uitgedrukt, een beetje amper corruptie en het andere, je de wet uitmaakt. Uh, nou, ben je in beeld met. Uh... Dat is voor mij Sophie van de NPO. Dus ja, die winkeltje. Ja. Ja, dus goed begrepen is die buurman die had die poort daar neergezet. En die kreeg ja, dan achteraf. Ja, ja, ja, in plaats van ja, dat hij op dat, dat klopt. werd. Die de uh, die werd. Uh, uh, Sorry, Zo gaat dat? Ja, ja. Sophie die heeft hier. Maar. Ja. ja. Maar in, de, in ieder geval deze docu, die uh, daar was in, de, is er ook te zien dat, uh, dat, dat, dat jij niet het enige slachtoffer bent daar uh, van de gemeente. Er zijn meerdere mensen met uh, met problemen. Overal oh, zijn we echt helemaal bekend om, hoor. Ja, dat, uh, ja de ja. de Kramp Tubans, ja, die zei vol met, met, met nou ja, uh, zaken waar uh, nou je ja, echt helemaal voor schrikt. Ja. Ja, als je nog wel eventjes neemt, ja, een klein voorbeeldje zal ik aanhalen. Ja, op 31 12, 2021 toen stond hier een groot artikel in de, in de Tuantia-krant. Ja, dat uh, een partij uh, van de arbeidsvoorzitter, Jorin Geerdink, ja, die heeft daar als klokkenluider nog wel eventjes naar buiten durven te brengen. Het verbaast me namelijk nog steeds ja, dat hier bij de gemeente Almelo miljoenen aan ja, subsidiegeld weg zijn. Nou, en dan ben je namelijk gewoon een maandje verder. Ja, en dan gebeurt er namelijk gewoon helemaal niks. De gemeenteraad die stelt geen vragen. Er komt geen stukje meer over in de krant. Ja, er wordt niemand meer over geïnterviewd. Ja, en dat is niet, niet alleen ja. daarmee. Maar zo zijn de talrijke zaken hier in Albelo... waar de gemeenteraad eigenlijk zwaar over zwijgt. Hoogstwaarschijnlijk heeft dat natuurlijk ook weer te maken met... Uh, de plaatselijke gemeentewet. Ja, want daarin staat natuurlijk ook nog weer ja, dat, dat uh, raadsleden zich niet mogen bemoeien met ambtelijke zaken. Nou, want anders gaan ze namelijk de wet overtreden en dan, dan wordt er weer een beetje aangemerkt als zijn de lekken. Net dan bij de optie en dan krijg je de optie aan de deur en dan is het gevolg dat de aangifte zo tegen tegen eventueel tegen raadsleden wordt gedaan. Ja, in andere plaatsen in Nederland hebben we de hegel die, die, die die de, de is het ook heel moeilijk. Ik ga al eventjes aan de zaak in Bloemendaal. Ja, daar heeft een nou dat, dat ging daar zo de wijze als hier en alblon illegale transacties door ambtenaren met vastgoed. Ja, ten, nou die liep daar helemaal anders aan uit. En toen was er een vrouwelijke juriste. En die heeft daar de hele zaak aan draaien gemaakt en al die ample corruptie met vastgoed uh, nou, naar buiten neergebracht. Met het gevolg ja, dat, uh, dat die burgemeester daar zomaar even aangifte bij de politie uh, tegen die mevrouw heeft gedaan. Nou, in de naburige bergen, ja, dat draait ook een soortgelijke corruptiezaak. Ja, waar ja, klokkenluiders ook al jarenlang mee bezig zijn om daar een draai te krijgen. Nou, hier in Almelo is het echt gewoon helemaal even, want als ik zelf kijk hoe ik tegenwoordig word gewerkt door de en andere instanties, ja, om mijn zaak maar zoveel mogelijk, uh, nou ja, uh, zoveel mogelijk weg te drukken. Dat, uh, ik ben er al jarenlang mee bezig. Goed, het is me uiteindelijk gelukt om mm -hmm. toch een tijdje geleden mijn zaak bij de Raad van State voor te krijgen. En. Uh, die hebben daar dus toch eigenlijk wel gezegd van, uh, nou de gemeente Almelo moest wel een beetje uh, anders gaan doen in optreden. en optreden. Uh, en, en de burgemeester die moest daar die uh, zogenaamde commissie van uh, integriteit ja en, uh, nou, maar even heel snel gaan verwisselen. Nou dus uh, onder andere, dat heeft dan die rechterraad dus uitgedrukt. Nou en de dus hier in Almelo dus nu langzaam een andere keer bezig mee zijn. Kijk, want het bleek namelijk, althans de rechter heeft dat bevestigd, ja, dat de voorzitter van de commissie gewoon onbetrouwbaar was en dat de hele commissie daar niet mocht zitten. En die ja, eigenlijk groot deel zat ten gunste van de gemeente Almlo. Ja, en wat op papier schreef, ja, wat eventueel de gemeente Almlo wel goed uit zou komen. Nou ja, nu is langzaam langzamerhand een beetje een stokje voor gestoken en langzamerhand begint het toch een beetje te roeren in Almlo's gemeenteraad. Een van, die, een van die mensen die vorig jaar dus ook in die uitzending was van Opstandelingen. Ja, dat is het raadslid Harry de Olbe. Nou, en die heeft nu een raadslid. Uh, of die heeft een, uh, een jurist in de arm genomen hè, bij hem in, in zijn partij. En die begint nu ook een beetje terug te slaan tegen het college van burgemeester Gerritsen. Want ze zijn hier echt helemaal uh, doorgeslagen. Ja. En. Uh, ze waren ook niet helemaal blij met die, uh, die, die uitzending van BNN Vara, opstandelingen. Ah, nee, nee, uh... nee, nou, goed, nou ja, goed, degene die het gezien heeft, die kan het namelijk <tie> zelf gewoon bevestigen en zien. Kijk, de burgemeester die bleef maar zwijgen en maar zwijgen en maar zwijgen. En hij beriep zich gewoon om zo maar even uit te drukken op zijn zwijgrecht. Ja, net als het crimineel, mm. dat doen als ze vastzitten. Ja, dat... Uh, hij, uh, hij wou niet spreken over uh, zaken die onder de rechter lagen. Want dat zou voor de burgemeester niet netjes zijn. Nou ja, de, na de uitzending ja, was het natuurlijk om nog eventjes zo. Ja, het was wel heel frappant trouwens, want tijdens de uitzending durfde geen enkel raadslid ja, uh, voor de microfoon even te komen. Of in beeld en even haar eigen mening natuurlijk naar buiten te brengen uh, gezien. Politieke zaken in Almelo. Nou die dus nog zwaar onder druk staan. En dat is natuurlijk gewoon ja, ten een onschrijdend. Ja, ik ben niet de enige die me eigenlijk de gemeente Almelo overhoop ligt. Ja, maar zo zijn legiozaken in, in, in, in het verleden al gebeurd. Ja, heeft ook te maken met ambtelijke vastgoedzaken wat niet door de burger kan. Ja, en... Uh, ja. Uh, recentelijk, uh, nou, nog niet zo heel lang geleden, een jaartje geleden, is hier gewoon een kapitaal koolschoolgebouw verkocht, met veel omliggende uh, bouwpercelen, eventueel, ja, aan, aan, aan, een, aan, aan een plaatselijke, uh, nee, aan een regionale uh, projectontwikkelaar, nou, de, uh, meerdere mensen van de gemeenteraad durfden er iets van te zeggen, dat het niet helemaal klopt, ja, maar het was namelijk gewoon verkocht voor, voor een appel en een ei, ja, en uh, uh -huh. nou ja, en toen zijn er toch zoveel mensen geweest... die het nou wel een beetje aanhangig gemaakt, waarop de gemeente eigenlijk antwoordde... dat nou ja, ze moesten toch uh, alle, alle vormen van integriteit kunnen doorstaan... en nou ja, goed, halve al weet wel dat er helemaal fout zit... maar goed, toen heeft de gemeente toch opdracht gegeven aan het bureau... KPMG, om, om die... Ja, ja, ja dit niet te geloven. Ja, om die uh, ambtelijke vastgoedverkoop, laat ik het zo maar even uitdrukken. Ja, om dat te laten onderzoeken door KPMG. Nou ja, goed, nog andere bureaus in Almelo, die hebben ook wel bevestigd... Ja, dat hier toch een beetje rare deeltjes waren gemaakt door topambtenaren... met uh, onder andere kleine projectontwikkelaartjes en... Uh, ja, dan zou je normaal gesproken natuurlijk gewoon gaan denken dat zo'n dat, dat zaak bij de politie werden aangemeld, voor, uh, bij de rechter of voor onderzoek. Ja, want uh, ja, antwoordelijke corruptie vindt natuurlijk gewoon overal nog Alleen iedereen durft er niet meer wat van te zeggen in deze huidige tijd. Langzaam, maar begint natuurlijk overal een beetje een, een beetje. Uh, de, de, de macht naar buiten te komen. Als je kijkt naar de afgelopen uitzendingen van de afgelopen weken. over al die schandalen in de filmsterrenwereld. Ja, nou, dat heeft natuurlijk ook allemaal te maken. Macht misbruik onder druk zetten. Slachtoffers, dat ding, dus allemaal meer. Nou ja, kijk, uh, het heeft natuurlijk. aan uh, uh, reclame wel goed bijgedragen. dat Sofie Hilkant hier toen de deed... in Hongkong was geweest. van de burgemeester, die banden natuurlijk van als een stekker. Ja, in ja, idem niet hoor. Maar ja, goed, eh, nog geen twee dagen later was alles weer gezwegen. Ja, er kwam weer geen nieuwtje in Tubantia. Ze zijn het al nog nooit bij mij geweest hoor. Ja, eh, voor informatie of eh, inzage van belangrijke stukken, eh, stukken bewijsstukken. Dat je hier dus in allemaal helemaal fout zit met die Poor-affaire. Ja, bewuste misleiding door, door, door, door eh, ambtenaren, destijds eh, onder andere naar de rechtelijke macht. Ik heb agressie en toen het even om die poorten verwerkt te krijgen. Nou, de hele gemeente, nou, die, die, die, die, die stierf het af bij verbrenging van de angst. van die binden namelijk allemaal dat hier de rechten verkeerd geïnformeerd zijn ja, door, door, door uh, nou ja, ambtenaren. Maar ja goed, kijk, mijn zaak die loopt weer dus verder nog steeds. En uh, nou, net wat ik zeg, recentelijk is de uitspraak gedaan door de Raad van State. En de moeder burgemeester is, uh, is veroordeeld. Ja, tot het uh, verva direct vervangen ja, van zijn zogenaamde integriteits- of onafhankelijke commissie. Nou ja, goed, en dan gaan we daar maar even op zin maken. Want het bleek namelijk dat de voorzitter van die commissie, ja, dat was namelijk een uh, ex-advocaat van een heel groot kantoor hier in de regio, ja, waar, uh, waar de, nou ja, die tevens de stadsadvocaat zijn van, van de gemeente Omeloog, ja, dus ja, dan moet de ene, en de andere natuurlijk wel een beetje afdekken. En langzamerhand allemaal gedaan wordt ja. met het bekende afschuissysteem. Maar goed, voorlopig zit het in als met die gebanken Ja, en ik ben er al een beetje aan gewend, zo langzamerhand. Ik ben er wel ziek van geweest, heb me ook wel geprobeerd om een beetje onder druk te zetten. Maar ik ben nog niet, uh, niet zo bang uitgevallen en ook niet verdregen van de gemeente. Ja, of dat ze mij op, op dag sturen of dat ik een telefoontje... Wel van heb gekregen, maar goed. Iedereen. Be, die vindt het een beetje griezelig. Ja, om, om hier in aan de bestuurlijke integriteit te gaan, te gaan twijfelen. Ja, en in ieder geval sowieso in te grijpen. Het is natuurlijk ook een schandalige zaak. als je goed nagaat, dat uh, de kranten die zijn de laatste twee jaar er bol van nou ja, uh, gemiddelde activiteiten en, en, en transacties, nou ja, pardon, geen brood van lusten. Als je nu alleen aan nagaat, ja, die zaak van, van dat miljoenen miljoen weg zijn, ja, dat wordt hier ook door de politie gelezen. Ja, en al die andere vastgoedtransacties waar het luchtje aan zit, dat wordt hier ook door de politie gelezen. Maar ja, gezien dat hier, uh, ja, met dat is overal hetzelfde liedje natuurlijk, de burgemeester is hoofd van de politie, ja, en die is hoofd van de brandweer en hoofd van andere uh, de, de, de ambtelijke organisatie ja, en die loopt dan natuurlijk allemaal nog niet zo heel hard nou, dat wordt dan echt nog wel even een beetje kwijt ja, ja. ja, maar ja, ja ik vroeg me af Henk uh, ik had even gemist, misschien heb ik het gemist, misschien had je het nog niet gezegd wanneer was de poort geplaatst en ik vroeg me ook nog af, hoe ga je er nou zelf onder dit hele gebeuren want uh, uh, neem je het luchtig op of uh, kan je er nachten niet van slapen nou, ik heb tijd gehad, dan uh, was ik natuurlijk wel zwaar stressgevoelig. Ja, ook bij de huisarts gelopen, die weer zaakje ook wel. En, uh, maar, kijk, de gemeente die heeft hier gewoon namelijk overal maling aan. Als ik je nou vertel, omtrent mijn zaak is er een rechter geweest hier in Oomlo En die heeft de gemeente Oomlo gelast om direct die illegale poort te verwijderen... en dat het steegje daarachter... met brandgevaarlijke opdracht trouwens... Ja, om leeg te halen... en mocht nooit of te nemen gebruik worden... als opdrachtruimte. Maar goed, die poort die hangt er ondertussen nog in. Ja, dus... en uh, de gang wordt gewoon gebruikt... door, door, door een naburige uh, restaurant. Dat is restaurant, dat 19, heb geen geiten meer... want de kranten staan er van. Ja, en uh, alleen... Het 19 uh, per se pand is verhuurd aan een theaterhotel hier in Almelo en dat is natuurlijk ook weer van, van de firma Van de Valk. Ja En dan loopt de burgemeester namelijk en, en, nog en, niet en zo heel hard om de vergunning maar even van onrechtmatig te laten verklaren en die poorten te verwijderen. Nou zodoende so. ja. ben ik er nu al jarenlang mee bezig om dat dus toch weer aan het draaien te krijgen. Ja en. Uh, ja, maar ja, goed. Dat het proberen heb ik een beetje bord gevangen. De burgemeester zal het natuurlijk wel niet zo heel leuk vinden. En, uh, goed dat ik toch de kans heb gehad en gekregen... Ja, om, uh, om toch uiteindelijk weer bij de rechter van de Raad van State uh, te komen. En die, die, heeft, die heeft die zaak ook beoordeeld. En die heeft de rechter de, de burgemeester hier gelast... dat hij onmiddellijk die commissie moet gaan veranderen. Ja, en dat ik uh, opnieuw gehoord moet worden binnenkort door een nieuwe ingestelde, integere commissie en dan wel onder ede. Nou, Dan gaan we maar even afvragen ja, hoe dat is verder ga, gaat verlopen. Neem ja, ja. natuurlijk... de bestaande commissie en plakken daar het woordje integer op, waarschijnlijk. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk gewoon een hele grote inbreuk op iemands privéleven. Ja, ik ben er al nou 15 jaar mee bezig en langzamerhand ga je eraan kapot natuurlijk. Je gaat er gewoon aan onderdoor, want je staat er mee op en je staat er mee in de wet. Ik heb diverse raadsleden hier in Almelo gevraagd, onder andere meneer Gerritsen van de Democratische Partij. Nu, maar die weigert ook om me te helpen. Dan hebben we hier nog een andere meneer die is nog wel van de PVV. Nou, en dat is meneer Sturtland. Nou, die weigert ook om mij zaak. Uh, om erbij te staan om die zaak in, in, in de raad aan te kaarten. Nou, een andere mevrouw die afkomstig van de PVV, mevrouw Patricia Pol. Nou, die was normaal gewoon ook oh, nog wel Ismans. Maar ja, die zweeg ook in alle tonaren. Ja, net zoals veel andere uh, raasdingen hier in Almelo. De macht worden hier toch zo grotendeels een beetje uitgebuit. Ja, het... Maar ja, wel Harry, hè? Die, uh... Harry. Harry van de P. Partij Weet je die Partij Partij Partij van Al -Malo. Al -Malo, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar die is er wel, uh, zeg maar. Die, uh, die, die luistert nou, wel. Nou, kijk, daar Opel heeft hij ook een of? beetje gelaten in de afgelopen jaren. Harry is gewoon een hele beste kerel, maar we gaan een beetje moeilijk van het woord afkomen. Ja, en ze gewoon eens even voor een microfoon staat en ik wil iets gaan zeggen, maar de rest van de die niet staat, Ja, dan worden morgen blijkbaar de mogelijkers door. natuurlijk door, zeg maar, de soldaten ja, van, van, van, van het college, die dan onmiddellijk in, in beweging komen, ja, om het college even achter te scherpen, snap je? Goed, ja. ja nou heeft ja. die Arnie Zolder, die heeft dan gelukkig een, een hele goede steun gevonden. De laatste tijd. Aan een uh, jurist. Een bekende jurist hier in Almelo. Ja, en die zit nou bij hem in de partij. Die meneer die is helemaal goed op de hoogte van de wetgeving van A tot Z. En uh, nou ja, goed. Dan nou, gaan we even kijken hoe dat zo met de verkiezingen gaat. Want uh, die wordt natuurlijk grotendeels een beetje vooruitgeschoven. Ja, en uh, dat is natuurlijk wel een hele strakke en een strenge woordvoerder. De burgemeester die goed ja, En die wist natuurlijk altijd meer door zijn... De taalgebruik, iedereen nog wel een beetje te imponeren. En de gast van de gemeenteraad, ja, is gewoon niet sterk. Durft niet te reageren. En hebben verder helemaal geen kennis van horden, algemene bestuurswetgeving. Uh, ja, dus ja, automatisch, je eh, hoef daar goed. Uh, dan hou je namelijk nog een een keertje snater. Als klein raadslidje met een man Nou ja, goed. En daarbij. Uh, ja, het is niet te geloven trouwens. Al met 75.000 inwoners. Nu hebben we bijna 16 partijen... die grotendeels zo groot zijn geworden. Omdat ze allemaal in de vorige... Uh, uh, periodes allemaal gore ruzie aan met elkaar. Uit elkaar viel. Iedereen begon... weer een eigen partijtje. Ja, en, uh, mm -hmm. ja maar goed. Dat neemt niet weg. Er zitten hier altijd nog... Uh, vier of vijf topambtenaar... Uit, uit, uit die tijd... Ja, van uh, vorige burgemeesters. Uh, daardoor is toen de tijd ook een... Uh, ja, dat is allemaal te maken weer met uh, vergunning, verlening, vriendjespolitiek. wel En niet handhaven bij invloedrijke uh, vriendjes van de gemeente in de horeca en de bouwwereld. En uh, ja, goed. Zo sluit we dat natuurlijk iedere keer nog steeds een beetje voort. Maar ja, dat is niet alleen in Almelo, maar hier, hier in de hele regio... In Enschreden lopen nog grote zaken. In, in, in Engelo draait nog zo'nzelfde zaak. Ja, hier in Almelo hebben we tientallen zaken. Ja, uh, die onder de rechter zijn. Ja. Uh, ja. Er staan een paar hele schrijnende ja, zaken. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Nou, vandaag stonden we weer twee in de krant. En gisteren ook wel weer twee. Ja, maar dat heeft allemaal te maken met, met, met... Zachtjes uitgedrukt, maar eventjes met machtmisbruik van topambtenaren. Ja, nou, dan kun je helemaal. Ik, ik begrijp er een beetje uit van je hoort ja, wel bij de club niet En wat moet je doen om bij die club te horen? Die, dat, dat ze wel wat voor je doen? Ja, ja. Iets met omkopen? Nee, nee, nee. Go, nou, ja, zeg... Ik uh, <laughs> ja, er zijn hier wat mensen in de Albelo echt vaak. Gewoon onder druk gezet door, door, door de ambtenaren van de gemeente. Mm. Nee, die durven gewoon helemaal niet meer te vragen. En, oh goed, dan ben ik mm. wel nog niet zozeer een mondje gewand. En ik ben nog een klein beetje met het boek van op en dat weten ze daar nou allemaal ook wel. En uh, goed. Kijk, langzaam begint er gewoon een klein beetje op te lijken. Dat bestuursrecht helemaal gecombineerd wordt met civielrecht en strafrecht. Maar ja, zolang als er namelijk niet... Je, je zo er toch van uitgaan of mogen uitgaan. Dat gezien de integriteit van topbestuurders. Ja, uh, dat die natuurlijk niet, niet, niet willen hebben dat hun eerdere blaam treft. En, en ja, dan, dan moet ze zijn natuurlijk gewoon een, een, of aan de regio-politie overgedragen worden. Een uh, fraudeur, allemaal met miljoenen aan geld die zomaar weg zijn. Ja, nu is nu een normale zaak. Dat zulke zaken niet worden onderzocht. Ja, en, maar ja, op een manier van 20 jaar ten naam van meten van 2 tot en met 20 maten. Ja, dat zijn allemaal afgegeven, die kun je nou zelfs zo wel, wel even op internet even opzoeken. zoeken. Almoor al, al, ja, al reist helemaal de pan uit hier in Oost Nederland. Maar ja, wij hebben hier één hele grote regionale krant, Tubantiaan. Uh, ja, dan subsidie. En ja, subsidie. natuurlijk, die krijgen ook subsidie. Ja, goed. Ja, die is er nooit aan bij. Zijn. Ja, goed. We hebben hier ook, ook, ook, ook wel een plaatselijke radio en tv-station AVC allemaal Stad. Ja, maar ja, dat draait ook allemaal op. subsidie en vrijwilligers. En moet, moet je dicht houden. Zelfs die weigeren om bij mee te komen voor een interview of inzage van stukken. Nou, dan hebben we hier in, in, aan de Rand van Engeland zitten RTV Oost. Ja, dat, uh, nou. Die brengen ook weinig omtrent Amstelijke corruptiezaken naar buiten. Ja, en uh, kennen ook uiteraard wel deze zaak. Wat dan eigenlijk uh, de Almeloze affaire is gaan eten. Ja, maar goed. Zijn ook in Almelo niet geïnteresseerd. En helemaal al niet in mij. Nou, dan kun je wel nagaan. Dat hier in Almelo en helemaal in Twente Engelo Wenskree. Ja, uh, ja, dat is veel een soortgelijke zaken als hier in Almelo. Alleen goed, als het door de gemeenteraad die zwaar, ook, ook daar zwaar onder druk staan, ja, uh, niet aan wordt gepakt, ja, dan wordt het natuurlijk gewoon helemaal uh, een vreselijke zaak. Maar ja, langzamerhand is, is heel Nederland zo'n beetje vergeven van, van vriendje politiek en machtmisbruik. <laughs> ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En misbruik van machtzaken. Nou, zo zit een ja. beetje bij in Almelo. Je hebt ook toch wat, uh, wat links op gestuurd over klokkenluiders. Ja. Uh, daar daar wilde je ook nog wat over kwijt. Hè? Ja, nou, kijk, de, de, de, de klokkenluiders die worden hier in Nederland niet op prijs gesteld. Ja, dat is langzamerhand wel al, al, algemeen bekend. Ja, mensen uit, onder andere uit, uit, uit de politiek en daarna, die sinds je daar al jarenlang voor in. Ja, dat die mensen dus allemaal beschermd worden. Ja, en beschermde status krijgen vanuit, vanuit de overheid. Maar ja, dan kunnen we lang wachten. Toen was het in deze dagen nog een stuk weer in, in, naar buiten neergekomen. Ja, dat uh, Nederland die stond namelijk nog wel eventjes iets te wachten. Uh, vanuit een Europese wetgeving. Als ze we nou niet direct overgingen tot het uh, uh, maken van een wetgeving dat kokkenluiders dus, uh, beschermd gingen worden. Ja, nog goed, dan stond de overheid, ik, ik weet nog niet, ik weet hoeveel boete te wachten. Nou ja, dat is natuurlijk ook maar een goede zaak. Ja, want uh, ik ben natuurlijk niet de enige klokkenluider hier in Nederland, ja, algemeen bekend, mm -hmm. dat uh, als je meestal, uh, ja, vloeit ervoor uit uh, uh, uh, de mensen die dus niet meer durven te spreken, ja, Kijk alleen maar bij de politie en aan de overheid en ambtenaren en uh, gezondheidszorg en, en, en artsen. En nu weer dat hele gooie met corona en al die dingen allemaal meer. Ja, ja wie durft er tegenin te gaan? Nou, dat zijn er nog niet zo heel veel. En, uh, maar toch, uh, goed, er komt langzaamland wel een beetje opstand in Nederland natuurlijk. Maar goed, mag misbruik. Is door de jaren heen altijd geweest. En moet van bovenaf af aan gepakt. Alleen goed, hier in Nederland lopen ze deel verder mee achter. En zoals nou algemeen bekend wat iedereen weet. Het is toch nog verrot dat in de top van beide de politieorganisatie. Mensen, be, mensen nou, bedreigen ja. elkaar, dus gewoon dat ze moeten zwijgen. Vorige week stond er een rode stuk over in de krant. Ja, en in de telegraaf over machtmisbruik. En in, in situaties bij je op mijn ministerie en tussen de politie zelf. En dat heeft zo levens gekost van Pieter en die zo moorden hebben gepleegd. Het is hier gewoon een grote, scha een grote schandezaak geworden hier in Nederland. Dat, dat, dat, dat ja. klokkenluiders, uh, nou ja, uh, bij wijze van vermoord worden. Maar dan komt gewoon een klein beetje op neer. Ja. ja, ja. Hier, was dat het uh, even kijken, artikel? Het uh, lot en het leed van de klokkenluiders. Ja, ja als je uh, dat gaat eerst, nou dan. Uh, dat is namelijk nog wel even iets. Uit ja. de derde, en dan komt de klokkenluider gewoon helemaal in te staan hoor. Ja, ja? Wat? ja. Ik zal even Voor de oh, mensen die, uh, die luisteren en kijken, zal ik een, uh, alle URL's die komen. Uh, in, waarschijnlijk in het weekend of misschien morgen al. Uh, komt het allemaal online en dan uh, kun je het op de vrijdradio.com. Kun je dat dan. Uh, nou, dat was ook een Mooi. beetje waarom dat ja. ik al uiteindelijk vroeg... Van, hoe ga je er zelf onder? Want vaak merk je wel dat als mensen zich dus... gaan verzetten tegen de macht... dat ze inderdaad mm -hmm. helemaal alleen komen te staan. En dat het niet altijd... Ik hoorde al wel aan je praatje dat het bij jou niet van toepassing is, Henk. Maar sommige mensen die gaan er echt een beetje in verloren. Die, raken zich, die verliezen ja. zichzelf erin. Hè. Nou, kijk, ze hebben mij ook wel getracht om mij een beetje uit de tent te lokken. Ja, maar dat is namelijk niet gelukt. Wel goed, ik heb gelukkig een... Uh een groot doorzettingsvermogen, en, een, en ik heb een ijzeren wil in dit geval. Als ik mm -hmm. naar buiten breng waar de gemeente allemaal mee mij heeft geflikt, ja, nou goed, dan reis meer dan nog gewoon de haren de bergen. Ja, want dan mag ik rustig worden, het woord maffiapraktijken op mij gericht uh, gaan uitdrukken. Ja, dat, uh, natuurlijk heeft het met mij ook veel gedaan. Ik ben er bij een ziekenhuis terecht gekomen, zwaar overspannen geweest. Dat weet deze burgemeester ook wel. Dat weer een heleboel raad leren. Het is gewoon een godschande wat hier is gebeurd in Hongkong. Ja. Mm -hmm. Zeker. Ja. Ja. Ja. Ja, ik zal het doorgeven. Ik ben de koning, dus ik geef wat door. Hè? Goed zo. Ik heb direct lijntje <laughs> met de god. <laughs> <laughs> ja. Nou, het is inderdaad. Ik heb het, uh, ja, die ook in de Doku uh, opstandelingen. Uh, Zag je, er kwamen ook andere mensen aan het woord en dat was echt schrijnend van de mensen die niet eens in hun eigen woning konden koken. Ja, ja, ja, ja. dat soort dingen. Ja, weet je wel. Kijk, in de... Dus die moesten buiten in een tentje gaan koken, want ze mochten hun eigen keuken nee, niet hebben. Maar dan ben je natuurlijk helemaal te hemelschreiend ja. Ja, dat je het als college ja. van burgemeester en wethouders van Almelo zoveel laat komen en dat je ja. op het tent komt te staan. Ja. Ja. Als, als, als grote vechtbazen. Ja, naar de kleine burgers heen. Om ze gewoon kapot te maken. maar er komt gewoon uiteindelijk om neer. Puur gewoon machtmisbruik. Ja. Ja. ja, ja. ja we zijn het. Uh, we hebben het er wel inderdaad ook wel vaker over. In, uh, bij onze nieuwsberichten komen ook heel veel van dit soort dingen tegen. Dus uh, ja. Dan gaan we het ook zometeen weer over hebben. Zometeen gaan we naar de nieuwsberichten toe. Maar uh, ja, als je, misschien nog even ja. achterronden, wat, wat, uh, zijn er nog een paar dingen die je kwijt wil dat we naar het nieuws gaan? Nou ja, goede, uh, ik zou het natuurlijk prettig vinden, althans vooropgesteld, wil ik je even heel uh, erg bedanken dat je me hebt toegelaten in jullie uitzending. Nou, graag, gedaan. Ja, en, uh, graag gedaan. En dat ik in ieder geval bij kan dragen aan het lot en het leert van klokkenluiders hier in Nederland. En dat de hoogste tijd wordt dat er een hele grote verandering in komt. En dat die mensen dus wel beschermd worden vanuit Den Haag en door middel van wetgeving. En dat ze niet meer worden tegengewerkt. Ja, door bij wijze van spreken plaatselijke machtmishebbers machtmisbruikers aan de top. Die bij wijze van spreken, ja, uh, met een met gesprekende tong net als zo lang. En ook nog een keer je twee gezichten hebben. Nou, daar wil ik nog, wil ik nog ja. eventjes kwijt hier. <laughs> ja. ja. Ja, uh, uh, dat is overal mee eens. Ja. ja, wat ik me wel nog wel afvraag is: van, uh, kijk dat uh, die dan beschermd worden door uh, de organisatie hm. waarover hm -hmm. ze aan het uh, klokkenluiden zijn. Ja, ik, ik heb bij de vroege kroketjes gebakt bij de politie ja, ja. in de kantine en dan hadden ze een, uh, toen speelde dat ook al van klokkenluiders bij de politie en dan hadden ze daar een spotprank aan uh, zo'n prikbord gehangen waarop stond um, ja er is een, een, een, een box waar je dan je, je, je, je, je, je verhaal over als je je verhaal kwijt wilde dan kon je dat in een berichtenbox doen en dan stond daaronder een papierversnipperaar weet je wel klokkenluider bij de politie stond er dan op, weet je wel ja, als je, als je alleen al ja. even in, in teken, gewoon op in, internet, ja, machtmisbruik door ambtenaren, uh, corruptie bij mm. politie, uh, corrupte wethouders, uh, zwijgende gemeenteraadslijn. Nou ja, goed, dan, dan heb je wel drie dagen om wat te lezen, alleen al hier in ja, Nederland. Ja, ja en uh, ja, goed, uh, de politiek die moet die heel snel gaan veranderen in Nederland, want anders gaat het gewoon echt helemaal verkeerd. Ja, ja. Ja, wat misschien ook een idee zou zijn, is dat, uh, dat je heel veel uh, uh, onderdelen van de, wat de overheid nu doet, juist uh, outsource naar de pa particuliere, zeg maar, uh, gedeelte. Ja, toe. maar ja, goed. Dus dat, dan heeft de overheid ook veel minder macht, hè? veel minder. Te ja, zeggen. maar ja, goed, dat is natuurlijk he helemaal uh, een belachelijke zaak. Ik bedoel, waarvoor hebben we hier in Nederland dan uiteindelijk de politieorganisatie? Ja. <laughs> Ja, ja. ja. Uh, en, en handhavend optreden in, in ambtelijke corruptiezaken. Uh, van, ik noem wat van gemeente Abdenhaan. Ja, ja. nou, ik heb hier in geen jaren gezien hoor, hier, hier, hier in Twente. Ja, terwijl we hier bol staan van, van, van ambtelijke corruptiezaken bij, bij gemeentes. Maar dat is namelijk nou gekomen, omdat de wetgevende macht... Ja, die heeft de, de, de, de handhaving van de budget afgepakt... Ja, en die hebben er allemaal een beetje overgedragen aan ambtenaartjes van de gemeente. Boa ambtenaren. Ja. Nou, en die zitten weer onder hun eigen directeur of gemeentesecretaris. En als hij tegen hen zegt van, wilt u daar niet komen, dat dat is in Almlo. En wilt u daar niet komen, dat dat is in Almlo. Ja, dan heeft zijn ambtenaartje ook namelijk een heel goed geluisterd. Ja, goed. Kijk, en zolang als er geen echte politieorganisatie meer is, die handhaven durft op te treden. En dan boven de, boven de burgemeester komt te staan. Want die maakt in principe gewoon de wet uit. Ja? Dan is de burgemeester, die staat hier gelijk aan, aan, aan, aan, uh, aan, aan de rechter. Ja? Want hij beslist hier maar eventjes, wat hier allemaal dicht gaat. Hij gooit hier maar cafés dicht en andere horeca-etablissement. Ja, waar mensen gewoon partnodeels schuld aan hebben. En uh, wat trouwens ook helemaal net op lijkt... Als ik hier alleen nog al kijk, hier in Almelo, die joer hier is gegaan met de handhaving en de tegenwerking naar de middenstand. 70% van de hele middenstand in, in het winkelgebied staat hier allemaal leeg. Waarvan onder andere ook veel weggepeste kleine ondernemertjes. Omdat wethouders, hier met een hele grote vraag tegen tussen dit woord, wet en houders, langzaam langzamerhand een beetje de macht, de macht gaan krijgen. Ja, en uh, ja. Ze willen allemaal natuurlijk helemaal veranderen. moet helemaal gemoderniseerd worden, De binnenstaat. Die moet weer uh, vernieuwd worden. Uh, ja, Ze hebben hier in ieder geval niet goed op de centjes gelet. Ja? Dat uh, miljoenen die zijn hier verdwenen en wie ze heeft het, dat weet ik niet. Nou ja, goed, ik ben niet zo niet bij macht om de, om, om, om de burgemeester te vragen. Maar ik zie hem hier nooit in de stad. En je ziet hier trouwens ook geen enkel raadslid in de stad. Want die mensen zijn als de doordat ze worden nagesproken. Ja? Uh, omtrent alle misstanden hier, hier bij de gemeente Almelo. Het is echt, het is echt ja, gewoon ja. Niet te geloven. Ja, dat, uh, maar. goed. In ieder geval bedankt dat jullie met ons eventjes te woord hebben gestaan. Nou, en ik hoop dat ja. jullie nog veel reacties ja. krijgen op jullie programma. Ja. Maar heeft u nog vertrouwen in de overheid? Dat heb, dat mm -hmm. heb ik al. Ja. Yeah. In het algemeen, ja, in het algemeen okay. want je wil dat politie handhavend optreedt, nee? maar. Merkt dat, dat, dat er nog iets zit zo... van, van de lokale ja, ja. overheid? is totaal corrupt, maar een laag erboven die zou misschien de orde op zaken kunnen stellen. Maar, ja, wat je heel vaak ziet, is dat die, dat die lokale ambtenaren een veel betere relatie hebben met die hogere lagen dan, ja, dan, dan de burger. En, uh, ik weet, dus die Riepke die had ook ooit uh, aan de stok met uh, over. Uh, en, en die hebben ze uiteindelijk met een op de snelweg klemgereden en uit zijn auto gestuurd. Ja, en, ja, ja. Uh, nou goed, ik ben natuurlijk niet de enige die geen vertrouwen meer heeft in, in, in, in, in, in, in, in, in de rechtsstaat in Nederland. Wij gaan het zo maar eventjes uitdrukken. Vriendje politiek vier Schandalen. Nou goed, de telegraaf en andere kranten die staan er bovenaan. Ja, handhaving wordt niet meer gedaan. Uh, waar het zou moeten en, uh, en het wordt wel gedaan waar het niet zou moeten. <laughs> <Ja>. <laughs> Want als jij een parkeerboete hebt, dan word je tot, uh, tot uh, een andere planeet achtervolgd om, om je huis, huis uit te zetten. Ja. ja, dat komt mm. helemaal een beetje is. Maar goed, het heeft het allemaal te maken met het feit, misbruik, ongeacht waar. Dan moet zonder meer worden aangepakt, klaar. En dan moet de politiek onmiddellijk werk van maken. Nou Henk, ik wil nog heel even zeggen... of tenminste niet heel even... maar ja. het klinkt alsof ik afrond... Maar, uh, je bent van harte welkom om je aan te melden... als vriend van de e gulden want ik zeg al jaren en... dat je stemt met je portemonnee... en dus uh, vergeet de politiek... het gaat uiteindelijk... als jij maar meer centen te besteden hebt dan van de Valk... Ja. dan luisteren ze op een gegeven moment naar jou... dus je ja, moet ja, op de ja, een of andere manier... moet hey. je er wat mee zien te, zien te verzinnen... dat je dat dus voor elkaar krijgt... Ja. en uh, bij deze... Ik zat nog even via jou afspelen, maar die weet ook wel wat ik probeer te vertellen. Dus. Ja. Het nadeel is dat, ja. uh, dat bij het verkrijgen van meer centen, dat diezelfde politici jou in <laughs> de helft van je centen afpakken. Dan ja. kun ja. je kunt ja. nog maar naar Liebeland. Het gaat een beetje lastig, met het gaat een beetje lastig. Met ja, deel, ik je kunt ook naar Libeland <laughs> verhuizen ook, hè. Ik ben ook hart, <laughs> van harte welkom hier in Libeland <laughs> Oké. <Okay. Goed>. Uh, <laughs> nou. En je mag nog wel bij ons blijven, hoor, als je wilt. Dus, uh, we gaan dan ook reageren op de nieuwsberichten die we zo meteen gaan behandelen. Okay, dus, uh, ja. je wil. Uh, je mag blijven. Aangeboden, maar ik sta namelijk op het punt van weggaan, maar ik heb om half tien. Heb je nog negen, Vandaag, okay. ja. okay. uh, Fijne avond nog, Ik avond nog. Bedankt voor je ja. medewerking. Ja. Sterker met jou. Sterkte ja, ermee. Oké, okay. tot de volgende keer, hè? Groetjes, dag. Bye. Ja, ja. Ja, ik vind het Wat dat betreft vind ik het wel fijn dat u nog even sterkte wenst, Johan. Want ik moet het toch maar weer drie uur met jou volhouden, zo Dirk. Oké, okay, en bedankt, Hend. Dag. Ja, nee, dat is uh, Henk. Um... Sterkte ermee, jongens. Ja. Ja. Hopelijk hebben we weinig technisch, uh, technisch gebeuren. Oké, okay, hartstikke bedankt, Dag. Jo. Doei. Kijk, ik zo oh, ja. Um, nee, dan gaan we verder met de nieuwsberichten. Um, even kijken. Nou, we zijn weer een uurtje verder, ja. zeg Oké, okay. ik zal het er eens bijpakken. pakken. Ja. ja, we beginnen gewoon met uh, Facebook. Met Facebook. Uh, ja, die had er de grootste dip meegemaakt. Het te was maken. feest bij Facebook. <laughs> ja, ja, ja. bij de dip. Nu had je je kans. Ja. <laughs> uh, Facebook heeft deze week de grootste daling van een bedrijfswaarde gehad in de geschiedenis van de mensheid. Mm -hmm. en ze ah, ja, beurzen kennen we een paar honderd jaar, dus ah, ah, maar. gaan we je moet het, De Johan, laatste paar Johan, honderd jaar. Laten we, ik, je moet ah. het een beetje sensationeel brengen. In de geschiedenis ja, ja, ja, ja, ja. van de ja. hele mensheid is er nog nooit een bedrijf wat in één dag zoveel waarde verloor als Facebook. Het zoveel fiat dollar. Uh. Ja. Is dat toch gecorrigeerd voor inflatie of niet? Uh, ja, ook ja. dat, ja goed 232 miljard uh, het gezicht van Mark Zuckerberg op de foto ziet er hetzelfde uit als altijd dus hij is voorheen nog niet het weinig maar 232 ja, die tweede foto is er iets betere want ik vind altijd als je hem recht op zijn gezicht fotografeert maar goed, maakt niet uit, Lego poppetje inderdaad nou, 232 miljard verlies. Ik moet zeggen, uh, sinds een maand of zo. Krijg jij, als je filmpjes kijkt op uh, Facebook. Krijg je auto uh, Filmpjes die langer dan drie minuten duren. Krijgen na 10 seconden of 30 seconden automatisch een on, reclame. En die kun je so. niet net als bij YouTube wegzeppen. Die moet je afkijken. En uh, ik had op een gegeven moment. had ik een ja, reclame man. te pakken. Want ik kijk had van hier rotzo, jongen. En dan blijven Nou goed. Op Facebook heb je alleen maar rotzooi, je hebt er echt helemaal niks aan. Maar in ieder geval, er kwam er dus um, een reclame speelde die af en die duurde vijf minuten. En toen dacht ik, ja, maar waar, waar kan ik die nou wegklikken dan? En ik kon, kon nergens die reclame wegklikken. Dus toen ben ik maar op YouTube filmpjes gaan kijken. Ik denk, ja, stik erin, heel kut Facebook. Maar ze hebben nou sinds een maand of zo, hebben ze dus uh, betaalde advertenties verplicht halverwege de video's. En eh... Uh, ik dat krijg je straks een betaald abonnement waarmee je dat uit kan schakelen. Bijvoorbeeld, ja, zoiets. Maar ik denk uh, dat het... Ja, nee, ik denk niet dat de reactie daar echt... Of sorry, ik denk niet dat deze marktbeweging echt daarop een reactie is. Met Apple te maken. Apple die had op uh, privacy-stellingen veranderd. Zodat uh, de Facebook-app op een Apple-telefoon niet meer automatisch toegang had uh, tot allerlei gegevens. Oh, oh niks van ja. gemerkt. Ja, ah, blijf ik zijn er. De, nou ja, het lijkt dus dat, dat ze bij Apple iets meer geven om de privacy van de gebruikers en uh, daarmee, daar, ah, okay. dat is dan een nadeel voor Facebook jammer dat, dat uh, Apple dat is het dan meer ja. Ja, ja. nou ja oké okay. uh, het zal wel ja. ik wist niet dat dat uh, zo'n grote impact zou hebben want je kan toch gewoon een knopje maken waarin je zegt reep mijn privacy en dat het dan gewoon weer is zoals het altijd was nou, ik, heb dat bij, uh, ik heb wel eens een artikel gelezen over, die, over de app tenminste, van Facebook. Dat die echt, die zit gewoon door je contactlijsten heen te gaan, al je vrienden te scannen. Uh, die, uh, ja, dat, was de, dat was de meest grove overtreder van alles. Okay. En uh, wat je, je: Je moet per se die app de-installeren en dat via je browser doen. Want dan heb je in ieder geval je browser heeft, heeft nog minder rechten. Dat heb ik toen ook gedaan. Dus als ik daar ook kijk, dan doe ik het via mijn browser. Hmm. Want die oh, app okay. moet je installeren. Die wil gewoon overal toegang toe hebben. En dan, uh, ja, dat is wel een beetje heel veel. Ja, uh, mij maakt het niet uit, hoor. Ik ben Joostje uit lieberland En als ze van mij iets willen ja. weten, dan geef ik het ze graag. <laughs> ja. Je hebt niks te verbergen. Nee, ik wil het heel graag vertellen allemaal. Ik wil heel graag dat ze heel veel tijd aan mij besteden. Dat ze denken, hoe zit het met die jongen? Uh -huh. die, die informatie willen ze niet. <laughs> nee. Ze willen die informatie die jij niet kwijt wil. Nee, maar die is er niet. Die is er niet. Als je wilt, dan, dan deel ik nou mijn favoriete pornofilmpje met jullie. daar maakt me allemaal niks uit. <laughs> maar uh, er hebben we nog een berichtje hier? De Hof is. Uh, ik bij nee, ja, ik heb ook geen mee. kinderen die dat ze. Hè, want, hoor, kijk eens wat papa allemaal voor verschrikkelijke dingen doet. Dus nee, joh. Ik heb niet eens een kat. Je bent niet chanteerbaar. Ik nee. was wat dat betreft vrij onchanteerbaar. Dat ja. zullen we nog wel eens zien. Kijk, als je nou weer een hele knappe dame voor mijn neus zet, we krijgen toch wel weer dingen voor elkaar. teren, dus... toch een zwakke plek. Ja, uh, ja. heel uh, zwak. Uh, heel zwakke plek. Uh, maar goed, ja, het volgende, volgende artikel. Het Hof is vernietigend over uh, uh, belastingdienst die een echtpaar jarenlang achtervolgde. Nou, ik denk niet één echtpaar, ik denk een heleboel. De Boel natuurlijk. Hè, dat, ja, dit, <laughs> jij de was, ik word al jaren aangekondigd door de Belastingdienst. <laughs> nee, je wordt niet geterroriseerd door de Belastingdienst. Jawel, uit ja, ja de de liever, Alleen, want, Dan zeggen ze het niet eerlijk. Ah, okay. zeggen ze, nee, ja. ik kom echt voor Joshi, zeggen ze, maar dan komen ze eigenlijk voor de Belastingdienst. Ja, maar je hebt toch geen inkomsten in Fiat? Of, uh... Oh ja, natuurlijk wel. Ja, ik voor ja, geen ja, in fiat, fiat, fiat, fiat, maar ik ja. heb nog steeds wel een waarde vertegenwoordig ik: Stream streamappers ja, en inkomsten. Ja, yeah. uh, uh. hey, maar ik bedoel, jij ja, ja, doet boodschappen op, daar ja. natuurlijk. Dus dan betaal ja, ook wel. Ja, ik betaal ook belasting. Ja, maar... Ook dat nog. Maar mijn bedrijf, ik heb hier een bedrijf, betaald, ja. ook belasting. Dan zeg ik tegen mezelf. Uh. Het is in ieder geval niet aan een NAVO-lidstaat, zeg ik dan. Dan praat ik het goed. Nee. Uh, uh. <laughs> maar... Ja, maar wat is hier ja, allemaal gebeurd? De gerechtshof Arnhem Leewaarde heeft de belasting die stevig op de vingers getikt in een zaak waarin het bedrijf jarenlang ten onrechte door de instantie is achtervolgd. Vallend zijn de felle bewoordingen in het arrest. Het hof praat zich onder meer af of de rechter de belasting die ze nog kan geloven. En uh, oh. ja, ik vind het een beetje raar. Of er steeds libertar is. Al een signaleringsvoorziening, als je daarin komt, dan hem de, de Sjaak, geloof ik. Maar... Uh, uh. En er zit een lijst die dan volgens de privacywet niet mag. En, maar wat, wat ik vooral vreemd vind hierin... is dat, uh, dat het af en toe kennelijk gebeurt... dat de belasting die in negatief in het nieuws komt. En dat... dat uh, ja, maar ik, ik snap Klaus... Klaus Schwab wil alle overheden te gronden richten. Mm, ja, dat is het hele punt. Want hij wil namelijk ja. dat die bedrijven... Uh, ...aan de macht komen, zeg maar. Dat die bedrijven het beleid uiteindelijk gaan bepalen... ...en dat die overheden alleen nog maar kunnen volgen... ...of het kunnen afdwingen. Ja, dat is wel... Als je... ah, dat zou je zeggen, dat is een aanheilige, aanheilige kapitalisme. Dat is de nee, noem, maar die bedrijven krijgen dan meer macht... ...dan alleen over hun eigen eigendommen. Mm. Die krijgen dan ja, ja, ja, ook ja, ja, de politieke ja, ja. macht, zeg maar. Dan heb je gewoon weer een soort fascisme... ...voor, voor fascisme. Maar af en toe ja, ...een toe. kapitalisme of zo... Nou, hij noemt het stakeholderscapitalisme. Dus ja. hij, hij houdt het woord kapitalisme er nog in, maar de stakeholders krijgen meer te zeggen. Dus het is niet uh -huh. alleen zo dat, dat zeg maar, iedere eigenaar over zijn eigen eigendom wat te zeggen heeft. Zoals bij een bedrijf zou je zeggen, normaal de aandeelhouders zijn de eigenaars, dus die mogen besluiten wat de koers van het bedrijf is. Maar uh, het was in Nederland natuurlijk al zo dat de raad van bestuur al niet meer werd benoemd door de aandeelhouders, maar door uh, de werknemers en door de Overheid voor een gedeelte. Uh, en derde en derde en derde of zo. En uh, ja, Klaus, Klaus Schwab wil eigenlijk dat, uh, dat, dat internationaal maken. Dat, dat uh, steeds meer mensen... het uit, Eigenlijk wordt het eigendom van de eigenaren van het bedrijf steeds verder uitgehold. Er zijn steeds meer andere mensen die er wat over te zeggen krijgen. En in dit geval zijn het dan de stakeholders. En dat stakeholders kan ook een milieubeweging zijn of zo. Die dan uh, de, de, de milieubeweging heeft ook wat te zeggen over de koers van Shell. Uh, nou, die, uh, die gaan maar uh, accu's leveren of zo. Dus uh, ja, die, die kant willen Maar ik heb ook het idee bij, bij dit hele verhaal... Dat, dat ze proberen de rechterreputatie nog een beetje te redden. Zeg maar dat, want als de rechter gewoon, zeg maar, Willem Engel... binnen, uh, binnen drie dagen zijn, uh, zijn winst weer omneemt... Uh, dan, dan begint het vertrouwen in de rechtbank misschien wat uh, te tanen. En misschien dat ze daarom af en toe... Mm -hmm. Uh, de rechter met veel bombarie aanvoeren als bescherming tegen de Belastingdienst. Uh. Kan ook. Het staat in ieder geval wel, uh, na zoveel jaren procederen heeft het Hof nu geoordeeld dat het uh, een uh, gegrond hoger beroep is. En dus dat de Belastinginspecteur 25.000 euro moet betalen als tegemoetkoming in de proceskosten en de betaalde griffierechten moet vergoeden. Verder werd door de inspecteur toegezegd dat nog openstaande naheffingen <laughs> vernietigd zullen worden. Ja, er is net gezegd door de rechtbank dat het allemaal ongegrond is. Dus dan is de naheffing daarop ook ongegrond natuurlijk. Ja, en die, en die spaartax, dat is ook al zoiets. Dat is ook door een rechter bepaald dat die spaartax eh, niet mag. Die moet dan eh, ja. ook weer afgeschaft worden. Eh, dan oh. heb je natuurlijk nog het hele toeslagenaffaire. Dus het is, het is echt een beetje trend onder belastingdiensten. Ja, die spaartax mag wel. Alleen de rendementseis die wordt eh, geschat, die is ongegrond. Hmm. Want er wordt dan gezegd 4% van jouw kapitaal is je rendement. Maar vaak mm -hmm. is dat helemaal niet zo. Want, of tenminste. Dat, dit is wel... Tenzij je in de EFL zit natuurlijk. Ja of bitcoin. Of als je een huis bezit in het laatste jaar ook. Maar uh, ook toen. Kijk dat is het, Dat balletjes gaan rollen. Dat zit weer in inbox 3. Oh ja dat is waar. Dat is waar. Maar toen op een gegeven moment de financiële crisis 2008 kwam. Gingen prijzen voor het eerst ook een keer naar beneden. Want toen ging het een keer slecht. En toen hadden heel veel mensen zoiets van ja maar. Uh, ik word nou op 4% rendement, ik die hebben elk jaar 10% rendement behaald, hielden ze hun mond dicht. En op dat moment dat het nul werd, begonnen ze te klagen dat 4% ongegrond was. En toen is dat toch uh, gaan rollen. Dus die 4% die mogen ze niet meer zomaar neerzetten. Maar het raar is, ze wilden natuurlijk al uh. van dat uh, fictief rendement af, en die verm uh, vermogensrendementsheffing. En ze wilden alweer naar een echte rendement toe gaan. Even van het echte rendement. En ik weet nog ze gingen om naar een fictief rendement in het jaar 2000, net toen die dotcom-bubble barstte. En toen hebben mensen jarenlang een, zeg maar, een negatief rendement gehad, omdat die bubbel barstte, die aandelen allemaal in elkaar kletterden. En toen moesten ze wel gewoon lasten betalen, want dat werd gegeven op een fictief rendement. Ja. Wat ze natuurlijk net nooit gehaald hebben. En nu krijg je straks een enorme inflatiegolf, dat je aandelen gewoon helemaal door het dak heen vliegen van de hyperinflatie. En dan willen zij natuurlijk niet. Uh, uh, en uh, een, rendement, een fictief rendement belasten, wat veel lager is dan echt rendement. Dus ik denk dat het daarom dat ze ook ja. terug willen gaan naar het echte rendement. Het is ook een interessant uh, en, uh, ik, complot, uh, Peter. Het is een hele. Het is een, ik beschouw het als een indicator, zeg maar. Als ja. de overheid het echte rendement gaat. Uh, Gaat belasten, en dan rekenbaar dat, uh, dat het rendement hoog en dan hoger wordt. Over tien jaar komt er weer een rechtszaak, en dan zeggen ze: ja, maar het is de administratieve druk is te hoog om ieder jaar dat aan te pakken. Laten we toch we gewoon terug op 10 naar 10 de... zetten. Dan moet je gelijk op de celknop drukken. Dan ja. <laughs> moet je volop in cash gaan. <laughs> ja. Uh, even kijken hoor, Elderhuider die post nog een link in de, in, in de chat. Uh, Kuipers had uh, advies. Uh, even kijken hoor. Adviserende rol bij uh, bedrijf dat uh, miljoenen eist van uh, ministerie. Oh jongens! <laughs> nou, De link is net in het chat gepost. Ik heb hem niet aan doen. kunnen klikken, want ik zat ergens, ik zat aan. Oh Rechtermuisknop. muisknop. Uh, ja. rechte muisknop. Moet ik hem wel zien. Mm -hmm. nou, we gaan zo even lezen. Maar uh, ja, ik had nog eerst van een, van een ander uh, artikeltje. Oh, dit is ook echt een verhaal. Het dus ja, zou zo'n film kunnen zijn. Uh, het gaat om een uh, politie informant. Uh, die is in stukken gehakt ergens in uh, Biesbos uh, gedumpt. Uh, de politie die wist de sporen uh, uit na de dood van informant. Ja, dit uh, is echt iets dat je denkt, van, nou, gebeurt dit in Nederland? Maar de politie was heel druk bezig. Het raar is, ik heb dit al eerder gehoord, het is al heel lang, circuleert in het nieuws. Ja, de, de, de zaak speelde in een paar jaar geleden. Hij was een beetje zo'n uh, ja, een beetje, een beetje zo crimineel, hij zat heel veel in criminele kringen. Hij werkte dan als informant voor, uh -huh. de, voor de politie en toen had hij contact gehad met een of andere wapenhandelaar, Jan B., dus kennelijk kun je daar gewoon je wapens halen. Die zijn er wel, maar hoe je, die zie je dan niet in de gouden rit, natuurlijk. Er staan onder antieke nee, nee. klokken. Oh nee, nee, nee. Hij is al weg, hij is al weg, <laughs> hij is al weg. Je kan <laughs> en uh, die, um, ja, op een event is die event helemaal in stukken gehakt teruggevonden. En, uh, ja, hij was zogenaamd dan doodgegaan toen hij bijna een of tijdens een bezoek bij de wapenhandelaar. Oh. Een, uh, ja, een stuk ja, het, het was ook die, eerste waar die wapenhandelaar die had een, een, een, een excuus, Ja, maar het nou, eerder begon nog was... zo dat een lichaam werd in stukken ja. teruggevonden met kippengaas in een kanaal. En toen uh, toen mm -hmm. uh, toen werd er geconcludeerd dat het om zelfmoord ging. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja dat is dus nog merkwaardiger uh, dan, dan uh, Gary Webb, zeg maar. Dat die, die schoot zichzelf twee keer in zijn hoofd. Uh, uh, uh, maar hoe je zelf nog in stukken kan zagen, en kippengaas kan wikkelen. en dan in het kanaal kan gooien. Dat is helemaal... En toen later kwam dat dan. Dat, uh, hij was dan in bijstelling van die Jan B. Was die, had hij zelfmoord gepleegd, volgens Jan B. Uh, ja, We gingen een wandelingetje in het bos maken en toen kreeg hij opeens zelfmoord. Ja. En ja, toen moest ik even van het lichaam afkomen. Uh, maar ja, hij had er niks mee, mee gedaan verder. <laughs> Daar was hij ook van vrijgesproken, die wapenhandelaar. <laughs> ja, ja, dat was het inderdaad. Ja. ja, ja. Maar er is een beetje verontrusting onder de, onder de snitchers, zeg maar. Die, uh, die hebben het idee dat ze niet helemaal goed beschermd worden. Ja. Ja, wat moeten we ervan zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat krijg je ze je vertrouwen in ja, de overheid stelt. Het is wel knap dat, dat ze dan hebben uitgevonden dat hij een snitch was eigenlijk. Ja, dat uh, is, ook is ook geen... Uh, zal, ja, ik wilde zeggen van, in hoeverre is dat dan, toch merk je... Nou, ik weet het niet, nee, ik weet het niet. Laat maar. Uh, ja, is zo eindig als je je vertrouwen in de overheid stelt, dan... Uh, Eindigt het op dit soort manieren waar je een stukken hard ja. hebt in. Uh, ja, terecht in ook Johan. Nee, nee. ze maar niet in de overheid moeten geloven, joh. Ja, ja. Ik denk wel dat, dat uh, zo'n mannetje is natuurlijk zelf ook weer onder druk gezet. Die zal dat weer niet voor zo'n lol zijn gaan doen. Nee, nee. Ja, kijk, op een gegeven moment mensen die schilderen zichzelf in een hoekje. En dan komt er een overheid en die zeggen: ja, nou we vervelend, we hebben je. Je kan het voor ons nou gaan doen. Of uh, we, we sluiten je op. Ja, en dan zijn er toch mensen die hebben het allemaal zo slecht doordacht van tevoren, dat ze dan op dat moment zeggen, nou ja, dan ga ik wel, of tenminste, dat denk ik dan, want als je voor jezelf een backup plan maakt van als ik gepakt word, dan, gebeur, dan doe ik dit, dan heb je daar geen last van, maar ja, nou ja sommigen worden daar dus door uh, verrast en dan laten ze zich inderdaad door zijn overheid inpallen, maar ja, komen ze erachter, dan weet je dat er risico's zijn, want het is gewoon een... Uh, een gevaarlijke business waar je in zit, waar doden vallen. Hè? Tenminste, als het om uh, drugshandel of zo gaat. Dus, ja. Ja. ja, wat ook nog apart is dat. De, ja. de, ze gaan die Jan beest terrein uitspitten en dan vinden ze een EHBO doos onder de grond met een antieke Nagant-revolver, dus toch een antiquaire, zeg maar. Met een demper. En Freddy ja. Jansens bloede slippers. Dat zou wel een aanwijzing zijn, zou Ah, joh, maar wie weet dat die ook wel eens wapens levert voor de AIVD of zo. Of dat ze iets uh, ja, ja. zendertjes nodig hebben. En, uh, ja. Waarschijnlijk ook een informant. informant. Ja. Zijn er inform die zijn op een gegeven moment allemaal hele criminele onderwereld zijn allemaal informanten misschien. Ja, dat is alleen nog maar drugsdeal omdat de politie het zegt. <laughs> ja. <laughs> ja. sowieso is er uh, toch wel veel bekend geworden dat overheden toch wel vaak uh, erg betrokken zijn bij de drugshandel in het land. Hè. Ja, dat was toch ook zo met ja, wel, wel, was dat nou de IRT-affaire dat ze, ze bleef jarenlang bleef de politie in drugs handelen om de grote vis te vangen. Maar dat, was, uh, ja, dat, dat kan je natuurlijk ook heel mooi aanvoeren. Om, om, nee, we hebben nu nog steeds niet die grote vis, maar, maar we zitten er heel dichtbij. Ja. Ja. Maar die, we denken ja, dat nee. er nog een grotere vis is, dus we gaan er even door. Uh, uh, Blijven nog even vissen. Elke week naar de stripclub. Uh, ondertussen zeggen uh, Siwo, uh, Siwo Warriors zeg, hey. En hey. wij zeggen hee terug. Hey. Uh, hey. <laughs> maar uh, ja, we gaan even naar uh, Kuipers toe. Die link was soms doorgestuurd ja, door, door, door, uh, Eldorado, door, door Eldorado. Zit. Ja. ja, jullie kunnen nog steeds zijn uh, op de Eegulde. Uh, om de pot met de E-gulden te krijgen. Dat is uh, uitroepteken Iron Rens. Ja, ik, ik zal me ja, een keer onthouden aan de van meedoen. Ik heb er al zoveel. Ja, uh, uh. Of moet ik toch meedoen? Wacht, uh, ik, zal even, ik zal even tikken. Ja, ik doe gewoon mee. Ja, je ik, mag ik wil er nog meer. Ja, ja. Uh, ja Kuipertje. Wat heeft hij uh, nu weer op zich stok? Ja, hij had een relatie met een bedrijf. Hij was adviseur van een bedrijf. Die een, in de juridische strijd verwikkeld was. Met het ministerie waar hij nu de baas is. Ah, kijk. Restomix. mix. laatste testapparaat. <laughs> Ah, oké. Okay. Korte tijd werd hij vorig jaar ingezet bij de GGD's en tijdens Eurovisie Songfestival om coronavirus op te sporen. Maar wow, ja, wow. dat is apart. Ik kan weer een ja. doen. Dus nee, is geen mm -hmm. probleem. Hoeveel, hoeveel procent willen we wil dat hij ja. rood is en groen? Ja, 30, 7, nee. 20, 80. <laughs> Kunnen we zo instellen? Doe deze week maar wat lager, hoor. Doe deze week. <laughs> ja. Uh -uh. Maar zie je allemaal al die lui die uh, eruit OMT ook, allemaal belangenverstrengelingen? Die hadden dan een brief geplaatst, die kun je bij de RIVM lezen: van nou, als, het als, uh, als onze naam ergens opduikt uh, bij zo'n bedrijf, is dat puur toeval. Dus uh, nee, we, we misbruiken niet nee, onze positie. Dus daarom hebben ze die positie ook verkregen, <laughs> omdat ze hem niet meer misbruiken. Ja, uh, uh, uh, uh, Dat uh, natuurlijk uh, om ze voorkennis hebben. Ja, maar Kuipers legde uh, alle nevenfuncties neer toen hij minister werd. Dus. Uh, dat, dat kan nooit zijn dat hij dan ja. nog iets goed gedaan heeft... voor dat bedrijf daarna. Nee, tuurlijk. Ja. Maar ja, het gaat allemaal om de doekoe, hè. Meer flukken eurotjes. Het houdt allemaal op als wij ook... Uh, Storrisen ja, uh, gebruiken. Er was dus bestuurder even, bij de... organisaties... Huh? die investeerden in breathomix. Maar nu, nu als minister moet hij juist voor zorgen... Mm -hmm. dat, er, dat het ministerie het bedrijf niet hoeft te betalen. Maar dat is wel vereen. Waarom hoeft het bedrijf uh, niet betaald te worden? Als ze toch uh, met hun blaasveetestapparaat uh, hebben geperformd ge en de cases omhoog hebben reageerd, Als ze het opgedragen, dan, uh, dan moest ze toch betaald worden. Nee, maar dat is fraude? Komen ze nou achter? <laughs> nou, ja, dat is toch fraude. <laughs> Doe geen zaken met nee, overheid. <laughs> ze kunnen zo. <laughs> Je denkt heel rijk te zijn, en dan opeens blijkt je gewoon een enorme boete te krijgen. Dan allemaal we kwijt. weten we wel dat we jou die opdracht zelf hebben verstrekt, maar het blijkt ja. toch fraudeleus te zijn, achteraf. Dus <laughs> we kunnen niet betalen. Ja. Even kijken hoor. Uh, Eldorado TG. Die zegt nog uh, waar Kuipers, uh, dus tot voor kort uh, bestuurder was. Uh, bij organisaties ja, die uh, in. Uh, kijk hoor. Oh shit, het gaat nou heel snel uh, oh, oh, oh, oh. Ja, Ja, precies wat je daarnet zegt, ja. En er komt ook nog vrouw, vlobbergast. <laughs> het recht overgegeven te worden is uh, politici, politici zelf wel een uitkomst, inderdaad. Ja, het is wel handig. Ja, uh. ja, ja, ja. Maar ik heb nog een ander artikeltje voor jullie beste mensen. Kijk, oh. hartstikke idee. Komt ie. Uh, vaccinatieplicht in Oostenrijk is officieel... Oh, nou, die had ik nooit verwacht. Nee, echt niet. En joh. Maar ja, het is wel een beetje raar dat het mm -hmm. inderdaad zo laat nog eigenlijk in de cyclus, terwijl iedereen alles aan het afschaffen is, overal. Ja. Dat Oostenrijk gewoon dapper doorgaat alsof het vaccin nog gewoon werkt. Ja, maar zijn ze het echt aan het afschaffen of laten ze nu in de afgelopen paar weken even de mensen denken? Oh ja, nee, nee, nee, ze, ze schaffen die QR-ding niet afgelopen. Nee, die, die QR pas, maar. Versoepelende openingstijden en zo. Ah, dat, je, je merkte de laatste tijd, of de, nou, nee, moet ik niet zeggen. Je merkte sinds dat die COVID uh, begonnen is. een hele erg harde lijn in de media en van overheden. die zeggen: Je mag dit niet, je mag dat niet, boetes, zus, boetes, zo. En nu kwam er dus. Maar, maar elke keer als er dan puntje bij paaltje komt. en bijvoorbeeld uh, in, in Amerika was er dus uh, door Biden. Uh, verplicht dat alle werknemers... van de federale overheid... gevaccineerd zouden moeten worden. Maar een paar dagen voordat die deadline dan ingaat... wordt het teruggetrokken. Want dan komt er ofwel een wettelijke uitspraak... dat het niet mag. of de Heldhaftige rechter komt er dan tussen... waar je vooral veel vertrouwen in moet hebben. hoe ja, nee, okay. komt je dan redden. Ja, en dan vertragen ze het dus. Of in ieder geval dan hebben ze oh, wel God. maandenlang... iedereen onder druk kunnen zetten... zodat ze maar zoveel mogelijk van die spuiten verkopen. Maar dan op het moment dat het ingaat gaat het eigenlijk niet in. Maar nu dus bij Oostenrijk wel. En dat verbaast me eigenlijk wel. Want ik had verwacht van oh, het gaat op dezelfde manier verder. En bij Oostenrijk laten ze het ook alweer vallen op een gegeven moment. Want het is, het raar, het is dat alleen het... maar bluff, dacht ik. Maar... Het laatste, raar is dat het 65% maar ingeënt is daar. Ja. Tegen het dodelijke virus. Ja. Misschien is dat de reden dus dat ze nou met die strenge maatregelen komen. Oh nee, Abs wacht even. Sinds 2 februari is het meer dan 75%. Uh, uh, maar dat betekent dus dat 25% van de Oostenrijkers loopt risico op die boete van 3600 euro. Ik dacht dat het 14.000 uh, dat is per kwartaal of niet. Per kwartaal is dat. 3600 euro boete staat. Ik weet niet of dat per keer is. Of, uh. Ik heb uh, begrepen dat het per jaar 14.400 kan zijn. Dus dat is volgens mij wel komt redelijk overeen. 36. Oh, ja. De verplichting loopt af in januari 2024. 36 is precies 1 vierde van 14400. Wat zit je allemaal uit te rekenen? Nou, 4 keer 3600 is 14400. En ik had ergens gelezen dat het 14400 per jaar was. Nou, dus je kan elk kwartaal, kwartaal één boete krijgen. Ja, dat is wel mijn conclusie als ik dit zo hoor. Als ik die twee dingen bij elkaar leg. Of als je beboet wordt, kan je zeggen, kan ik gelijk voor het hele jaar afrekenen. Ja, kan ik een abonnementje. Het, het niet, niet, vaccin, niet vaccineren abonnement 1200 euro per, jaar, per maand. Nou ja, als je het kan betalen, waarom niet? En dan kun je gewoon vanaf dat ja. moment overal in meedoen. En iedereen blij, 14.000 euro per jaar extra belasting. Maar dan ben je wel gewoon... Een, kun je wel weer ja, naar de... ben worden er vrijgesteld van deze wet. Dan kan je ja. als vrouw natuurlijk altijd zeggen dat je zwanger bent, toch? Nee, helemaal in begin, Ja, denk. precies. Gewoon, ja. Uh, ja, een man zeg ik... Uh, identificeer mezelf ja. als een zwanger. Ja, <laughs> je kan ook uh, uh, identificeren, maar stel als, als een, hoe uh, heet het ook, uh, transvaccinated. Transvaccinated, ja, ja. Was die filmpje? Uh, <laughs> transvaccinated. I'm born in the wrong body because I'm not vaccinated, <laughs> <Yeah>. <laughs> but I feel like I should have been vaccinated. Of so iets. Dat it in the <laughs> I'm born in the body of an unvaccinated person, but I'm really a vaccinated person. <laughs> <Yeah>. <laughs> but there's no treatment just like there's no treatment for, for women born in the body of a man and, uh, hij had dat helemaal mooi parallel uh, vertrokken het, was echt een, uh, het, zat, het zat goed in elkaar de Staatsvijand heeft ook oh, nog een rekensommetje in het chat gedaan voor degene die van rekensommetjes houden, dan gaan we even naar uh, naar de fabeltje chan toe volgende bericht, even kijken oh jongens uh, het is wel een bijzondere vaccin dat gewoon niet meer werkt dat ook niks stopt en zijn haar gewoon door, alsof er niks aan de hand is. Ja. Fabeltjes Kroos. Oh, daar is die hoor. Opa, even kijken. Ja, three... ja, ja, yeah. quel... Allemand really... all right. okay. Jimmy de Kambi van Wat een ziek idee. Het AD. Oh, nee. Nu.nl. <mukulean> nee, nee, nee. Inderdaad, deze. Nu.nl. Ja, we hebben net ook Nu.nl, maar de jingle moet ook gewoon een keer gespeeld worden. We uh, kijken, hoor. 3G-beleid. Uh... Kan... Volgens experts verdwijnen. Uh, andere maatregelen zullen het gat. Ja, ja, dan zit je nog steeds. Yes, uh, mensen, het Spreekt gaat niet om corona. Laten we er gewoon. Ja. Al... Ik ben blij dat we weer even ja. de Fabeltjeskrant Jingle gehoord hebben. Laten we lekker doorgaan. Daarom. Dit vind ik echt uh, de ja. tijd niet waard. Ja. Ik weet niet van wie gewoon ik, ik gewoon uh, dus nou, ben. Ik kan wel vertellen, het ding. valt mij op, want ik, ik toon dus heel veel alternatief nieuws op mijn kanaal. En iedereen is nou in de laatste twee weken is helemaal aan het afgeven op de QR-code. En die wordt wel zo gedemoniseerd dat ik bijna medelijden heb met de QR-code. Want de QR-code is gewoon een gegevensdrager, net als het internet of een USB-stick. Je kan dan verplicht worden door de overheid om een bepaalde USB-stick te gebruiken. Zodat zij alle gegevens van die USB-stick ook mee kunnen bekijken. Maar dat maakt de USB-stick natuurlijk niet slecht. Oké, okay, zo weg. Nee, het, uh, maar ja, inderdaad. Als je nu QR-codes ziet staan ergens op de deur. Dan schrik je vaak helemaal de pleuris. Iedereen wordt er pisliek En uh, Terwijl het gewoon uh, om het menu gaat. Hè? Ja, ja, <laughs> ja, precies. <laughs> ja, en even, maar ik had deze ook... link gepost... Uh, dan uh, misschien moeten we een rub uh, rubriekje inbouwen over de expert. Uh, dit is ook weer volgens experts. Oh, ja, ja, ja. We zijn gewoon experts. Dan voor de rest, ja, of dat nou. Ja, wie dat nou is, maakt verder niet uit. Dat laten ze gewoon tegenwoordig gewoon weg. Experts zeggen dat je dit moet doen. Het is net zoiets als God of zo. Ja, de vorige keer hadden we ook een berichtje ja. inderdaad. En dat was de, die bleek uiteindelijk, die man die was binnenhuisarchitect. <laughs> en die ging wat over de ja, climate change. Ja. <laughs> maar dan was die toch... <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja. Ja, hij toch expert. Hij is professor aan de Universiteit van Binnenhuisarchitectuur. Uh, waarom, waarom ik dit aangehaald? is Omdat er werd gezegd, het woordje nu, uh, het kan... Het heeft nu geen nut meer. Even kijken waar dat precies stond. Want het was de test. Uh, uh, uh, ondertussen. Wil even mijn uh, echo die nou wel voor mijn stem. Of, uh? ja, voor de luisteraars. Ik had er maar een delay aan laten staan. Ja, hier in het tweede stukje. de tweede, uh. stukje de uh. tweede alinea. Na, na de tweede titel. Oké, okay, nee. ik kan het even niet meer vinden, maar... Als je even uh, in dat stadium zit, voegt het niet veel meer toe. We zijn nu te laat of zoiets. Ja, en, en, maar betekent dit... Ze, ze zijn niet zeggen, wat het heeft allemaal geen zin. Nee, dit specifieke moment... In dit spe, deze vieze fase heeft het geen zin meer. Maar denk je, je kan het elk moment weer van stal halen. Net zoals de dienstplicht is opgeschort en niet is afgeschaft. Ja. En uh, er is ook zo'n wet dat de overheid alle goud mag confisceren... Uh, en dat is ook nog steeds uh, een, een, uh, een opgeschort wetje Of zo, wat ze gewoon, uh, uh, hoeven ze maar op een knopje te drukken en dan is het weer geactiveerd. En het is democratisch besloten, zeggen ze dan. Ja. Dat is het enige wat ik uh -huh. ook kwijt wil. Uh, uh, ja, en oh, de, oh, dat stond ook nogal. En het is niet eerlijk naar gevaccineerden, beargumenteert Roosendaal. Je blijft eigenlijk dingen ontnemen van mensen die zich keurig lieten vaccineren. Dat is iets als keurig belastingbetaler. Dat vind ik wel wat vreemd. Want de gevaccineerden mogen nog steeds niet overal naartoe. Keurig laten uh, afronden. Dan ontneem je dingen. Dus dat, uh, als, als mensen keurig doen wat ze opgedragen worden, dan moeten ze ook uh, alle hun vrijheden weer terugkrijgen. Ja, ja. Hmm. Als ze nou elke keer. Hey, als dan nou dan, dan ben je gewoon e niet vrij. Als we nou he? overal die die swap zouden verplichten. Dan ja? denk ik er nog over om terug te komen. Maar tot die tijd. <laughs> <Ja>. <laughs> vind jij het niet veilig genoeg? Nee precies. Dan ga ik gewoon expres ja. nog een keer naar buiten. Ja, en zeg ja. jongens ik ga even naar buiten. Ik wil nog een keer zo'n swap wil ik. <laughs> nog niet helemaal schoon. Ja, nee. Wat een <laughs> staaf er nog even doorheen ragen ja Nee wat een staaf. Wat een staaf. Gewoon, <laughs> <laughs> Ja, uh, maar goed, ja, uh, een berichtje. Nog een BGD, berichtje. Hartstikke Oud-medewerker kan thuis ingegeven naar ja, die... alle Nederlanders. Hartstikke uh, idee. Ja, al die mensen die dan voor uh, de corona, digitale coronapas zijn op je mobiel. Hartstikke idee. Ik ben het even aan het lezen. Het is uit. ook zo dat we uh, de overheid hebben, juist om onze privacy te beschermen. Dat is, uh, die heeft allemaal oh, wetten ja, ja, ja. doorgevoerd. Die onze EU-wetten en zo. En uh, hogere machten die dan onze privacy beschermen. Maar ja, de GGD wordt ja. vast, vast niet voor de rechter gesleept. Ja, ik heb het, ik, bij mij staat het achter een paywall. Maar het blijkt dus dat als je wordt uh, ontslagen bij de GGD... dat je pas de maand daarop je rechten verliest in het uh, computersysteem. Dus dat, dan kun je in, de, in die maand dat je ontslagen bent... Kun je nog alle gegevens uh, inzien. die je ook als medewerker kan inzien? Oké, okay, dat is dan het probleem. Niet dat je daarvoor al bij al die mensen komt. Ik vind het ook heel vreemd om te horen. dat je, dus als medewerker van de GGD. kennelijk van thuis uit kan inloggen. om alle gegevens van Nederlanders te bekijken. Dat moet toch... ja, en zo veilig is jouw medische dossier. Ja. Nou ja, op het werk is het heel normaal. Hey, moet je Ja. Ik heb nog even één engel. Uh, ik heb wel eens besproken met iemand die ik ken. die wij. Bij verzekeringen werken. Uh, kijk, verzekeringsmaatschappijen die willen heel graag achter medische informatie komen. Om een voorbeeldje te geven, mezelf. Ik heb een oogziekte, of een, uh, een Netflix-ziekte, waardoor ik dus, um, ik mag wel auto rijden, maar als, er ongeluk, uh, als ik een ongeluk met de auto maak, en het is niet mijn schuld, dan zegt de verzekeringsmaatschappij, ja, maar jij hebt een uh, netvliesziekte en dan moet jij dus die alles betalen. Dus wij keren niks uit. En ook die andere zegt, ja wij keren ook niks uit. Want je, je met, uh, in die auto gaan met die netvliesziekte En daar zijn ze dus achtergekomen. Omdat ik zo stom was dat te melden bij mijn bril. In de hoop dat ik dat vergoed kreeg. Mm. Weet je wel. Want, uh, ja. Ja. Dus daarom is het heel belangrijk. Die privacy van je medische gegevens. Dat je dat alleen mag delen met je dokter. Ik ken nog meer van dit soort voorbeelden hoor. Maar die verzekeringsmaatschappij wil dat heel graag. Uh, die informatie hebben zodat zij uh, ja, minder hoeven uit te keren. Snap ja. je? En dan nou kan zo'n GGD'er, ja die kun je met uh, een paar honderd euro kun je die al omkopen. Ja, als verzekeringsmaatschappij. Die weten dit nu ook. Die zeggen van hé, hey, kan je even kijken van die en die en die en die. Ja, maar dan hebben ze nog het probleem ja. als ze het moeten kunnen bewijzen. Als jij gewoon zegt van uh, nee, het is niet... in jouw geval heb je het gewoon zelf opgegeven. Maar als zij het kopen bij een uh, GGD'er, dan kunnen ze niet. Ja, ja. Maar heel veel, mensen, heel veel mensen laten zich heel makkelijk intimideren. Ja. Hè? Die, die zeggen van nou, we, we, die, we, die weten niet eens dat de verzekeringsmaatschappij dat niet eens hoort te weten. Die zeggen gewoon, ja, maar u heeft uh, hebben nou gehoord dat u die, en die medicijnen slikt. Of wij weten dat u die, en die medicijnen slikt. Ja, dan als er eentje is die dan oplet, die zegt van hé, hey, maar hoe weet jij dat? Ja. Ja, dan kunnen, en dan kunnen ze nog bluffen, natuurlijk. Maar heel veel mensen, ik 90% laten zich rustig uh, intimideren en uh, of die weten het niet eens, ik weet dat ze ook, dat het dat, dat, dat, normaal is het, dat de verzekeringsmaatschappij dat weet, dat ze dat niet horen te weten. Ja. Maar dat is in ieder geval het belang van die privacy. Ja, ze weten het toch wel over aan de hand van welke medicijnen ja. jij gebruikt, als dat een specifiek medicijn heeft. Officieel hoort dat geheim te zijn nou, ook hè. Maar ze vergoeden het Die informatie horen ze ook niet te weten. Ja, klopt, klopt. En op die manier kunnen ja. ze dingen weten. Inderdaad, ja, dat klopt. Dat chemotherapie, klopt. Ja. ja, maar ik doe dat preventief. Uh, chemotherapie. Net zoals vaccinatie, uh, uh, zeg maar. Ik, kan, uh, ik spuit gewoon alle chemicaliën die ik kan invinden. Vinden spuit ik gewoon in mijn bloedbaan. Ik kan er maar beter, uh, beter voorbereid zijn. Ja. Uh -huh. Maar ja, goed... Uh, en daarnaast heb je natuurlijk overheden, dat die, die, die, die is nog minder veilig. Ik ken ook een verhaal van iemand die, bij, die een best wel goed betaalde baan had bij een bank. En, uh, maar ja, die had, zeg maar, uh, bleek dus autisme te hebben. En die had dat toevallig gemeld bij een instantie, waardoor hij in één keer in de Wajong werd geflikkerd. En hij kreeg hij dus 900 euro per maand of zo. Ik weet niet wat je van Wajong krijgt, maar in ieder geval heel weinig. Uh, terwijl je daarvoor gewoon vijf keer zoveel kreeg. <laughs> maar ik kan met behoud van waar jong uitkering bij die, diezelfde baan bij die bank doen. Dus uh, alles wat hij boven verdient, wordt dan ingeleverd bij de uh, uitkeringsinstantie. Dus dan, dat is wat je krijgt als je dat soort ja. dingen deelt, weet je wel. Ja, dus daarom is privacy nogmaals, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, privacy is gewoon heel belangrijk. Uh, en zijn GGD'er is helemaal makkelijk om te kopen. Nee, zijn even tegen mensen man. Nee? <laughs> Ja, dat is een We hebben eten afgelegd, ik weet het niet hoor. Maar uh, even kijken, de chat, de chat die bewoog. Even kijken hoor. Het gaat over een nee, delay nee, op de lijn. Ja, nee, dat is, al, uh, ja. dat is al goed. Ja, wat uh, stond er nog meer? Uh, oh, dat is een paywall. <laughs> ja. ja, volgende bericht is. Uh, Diederik Jekel wordt bedreigd sinds hij op tv ja. over vaccineren praat. Ja, dit vind oh, ja. ik weer zo'n typische, uh, dit, ik vind het heel knap geschreven als propaganda. Want, want er wordt, alleen maar, wordt niet gezegd wat hij zegt over vaccineren. Want Mijn eerste insta instinct is van, jemig, iemand die wordt bedreigd omdat hij tegen vaccineren is. <laughs> want dat is over het algemeen het geval. Dat, uh, wie worden daar ja, nou ja. bedreigd de hele tijd? Dat zijn de mensen in Oostenrijk die niet gevaccineerd zijn... En, en de, die, die worden uh, kan je overal... Dat is zeg maar legitiem uh, schietschijf is dat. Uh. En dan, maar dan lees je het en dan hebben ze dat omgedraaid. Hè, want hij, hij zegt dat hij voorvaccineer is. En nou opeens uh, wordt hij bedreigd. Want uh, zijn intenties zijn niet goed. Hij is een zakkenvuller. Uh, het is een vreselijk scheidvirus. Uh, en uh, ja, nou, nou is hij opeens een slachtoffer. Dat weten ze zo knap. te doen altijd, vind ik, in de propaganda uh, oorlogen. Dat opeens de dader is opeens een slachtoffer geworden. Uh... Nou, ik krijg e-mails en dat wordt gezien als bedreigd. Nou, vorig twee jaar geleden is het inmiddels bijna. Want we zijn bijna twee jaar bezig met deze ongeheim. Maar er is toch al bekend ja. dat je voor 60.000 euro berichten van de RIVM de wereld in helpt. Dus... Dit is toch gewoon iemand die betaald wordt mm. voor het verspreiden van misinformatie. En dat verkondigt als zijn mening. Maar ja, er is net zo weinig bewijs voor als dat hij echt bedre daadwerkelijk bedreigd wordt. Hij moet hem ook maar geloven. Nou, alle e-mails. <laughs> ja, ik zou even dus, verklappen uh, dat e-mails net zo openbaar zijn als bitcoin transacties. Hé, ja, klopt, klopt. klopt. Maar e-mails, je kunt ook gewoon met een willekeurig account hem allemaal e dat maar. Dat kan ook best gebeuren hoor. Dus hij zegt: zijn, zijn, zijn, die ja. e-mails zijn vaak niet aardig van toon. Dat is dus de. de... Ja, maar e-mails zijn ook gewoon te werken. Ja, Je kan gewoon: de, e ik de hele dag ja. door krijg e-mails van Bill Gates en van Microsoft. En van die, die, die willen Nigeria. vissen naar mijn wachtwoorden. en zeg ja, hey, Prins Nigeria. De ja. Ja. ja, en hij, Didi Tayhutu <laughs> op Facebook. <laughs> die, heeft <ook> die heeft ook veel accounts. Hoe vaak ik niet hello Die heeft ook veel accounts. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo, maar het sluit ja, niet uit dat mensen een beetje geïrriteerd op hem reageren. Want hij zegt ook, soms is het best moeilijk. Ik wil nog steeds graag dat iedereen ziet dat ik mijn best doe. Zeg maar, het stikkertje van de juf. Dus uh, ja, dat is dan de wetenschapsjournalist. Hij wil graag een stikkertje van de juf hebben. Dat, dat, dat soort mensen, daar krijg je inderdaad wel een beetje kriegel van. Ik kan me voorstellen dat er, dat er figuren zijn die... Zo ja. in het ik kan wel zeggen, van, ik, als hij nou naar de Koning Wappie-show kijkt, dan kan hij wel NFT's kan hij sparen. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, het is inderdaad een uh, bijzondere irritante vent. Maar ik durf nog steeds met vrij grote zekerheid te beeren dat de grote gewelddadigheden allemaal van de andere kant komen. komen. De, ja, ja. Uh, uh. Dat de wappies niet met knuppels slaan en met uh, nee, honden. Dat zie je ook in, de, je in, af... in Canada bij die truckers. Dat die, probeer, die houden straten schoon en die, die rijpen alles op. <laughs> en die halen graffiti weg en al dat soort dingen om. Oh, maar niet <laughs> uh, ja, omdat ze eigenlijk in het verdomme zitten. En het enige wat ze willen doen is mm. gewoon hun, hun vracht bezorgen. Hun werk doen en de mensen uit de supermarkten volhouden, zodat die, dat die andere goederen, hun, hun consumptiegoederen kunnen blijven kopen, zonder een injectie te hoeven nemen. En dat is het enige. En, en dat mag gewoon die Eigenlijk een met pistool worden te staan. Die truckrijders die kunnen gewoon in hun truck blijven zitten, die hebben helemaal geen contact met mensen, die zitten in hun quarantainezone. Ja. Die hoeft alleen maar de druk achteruit te rijden. En dan drukken ze op een knop, gaat die klep open. Dan wordt het ingeladen, ja. uitgeladen, klep weer dicht. En dan rijden ze weer weg. En ze kunnen gewoon. Het staat helemaal nergens op. Ja. ja. Maar ondertussen, de gasvijand die, ja, die wil weten waar hij zijn bedreigingen naartoe kan meenemen. Gewoon een info-apenstage de info, ah, ja. radio. En dan je. Ik kan ze ook altijd in de Koningappi-show ja. even ventileren. Ja. kan ook mij hier ja. in de chat bedreigen. Ik vind, maar dat ja, dat is dus. Ik, ik, heb vro ik heb vroeger nog serieus als kogel ja. een kogelbrief gehad, hè. Ik heb toen van die kogel heb ik toen een kettinkje gemaakt. Ik was zo trots op een dat ik er ook eentje kreeg. kreeg? Ja. <laughs> ja. Maar het is een beetje raar dat, je het ja, ja. dat hij zich een wetenschapsjournalist noemt. <laughs> nee, zo noemt de fabeltjeskranten. Ja, dat is ook goed. Maar ik denk dat hij zichzelf ook een wetenschapsjournalist noemt. Ja. Uh, wat heeft hij gestudeerd dan, uh, voor iets? Welke wetenschap? Iets met socio ervoor of zo? Ik ken hem alleen van die uh, Wie is de Mol uh, gebeuren. Hij heeft ook veel ja. werk verloren okay, sinds de pandemie. Zo zijn ze veel van zijn theatervoorstellingen geannuleerd. Ja, door de overheid. Uh, waar hij zo aan het hielen likken voor is. Oké, okay, is een wetenschapsjournalist ja, ook, uh, met een theatershow? Oké. Okay. Maar er staat er nee. nog bij wat hij gestudeerd heeft? Hij komt wel in okay. RTL Boulevard. Dat is typisch een wetenschapsprogramma. Dat is eigenlijk een soort peer reviewed iets uh, RTL Boulevard dat is uh, het journal of RTL Boulevard ja dat is gewoon een rondleiding publiek staat ja is gewoon het gaat alleen maar over die <laughs> neuk, die uh, dat soort shit uh, yeah. maar EU wants to keep vaccine sport uh, in place for uh, another entire oh, hey year ja dat <laughs> ja, is ja, ja, ja, ja, uh, een voor uh, een jaar maar maar ja, het kan wel nou ja. zijn dat het daarna nog een, nog, een jaartje, nog een jaartje nog ja. een jaartje. Ja, mensen, ook dit is weer, het is allemaal beschreven. Het is geen conspiracy het is conspiracy-fact. En het is eigenlijk ook niet eens meer een conspiracy, ja. want het staat gewoon open en bloot overal beschreven. Het is alleen dat niemand zich ervoor interesseert, omdat ze allemaal naar uh, Jekyll kijken op echt heel Boulevard. Maar als je echt informatie opzoekt, dan mm -hmm. kom je er gewoon achter. En... Um, het, het, het, het digitale paspoort komt eraan, ik had van de week ook een filmpje bekeken met uh, Ancilla van der Leest van, de, ja, van der Leest op uh, de nieuwe wereld die ook over uh, hmm. privacy die spreekt altijd over privacy digitale privacy en ja, um, ja dit is gewoon een, een, een serieus ding en we hebben het daar nooit met ja. de mensen over gehad, het is gewoon dit gaan we doen en het wordt er doorheen gedrukt en je hebt je er maar aan te houden. En als, je de, als ze denken van, goh, het wordt lastig, dan uh, verzinnen ze er een, uh, een onzichtbare vijand uh, tegen. Het terrorisme of uh, een virus of verzin uh, verzinnen het allemaal maar. De, de alien invasion is nog steeds... Uh, we zijn er nog steeds op aan het wachten, om het zo maar te zeggen. Maar in ieder geval... Uh, ja, dus, dus, Ik het denk trouwens nu... dat als een alien invasion komt, dan wordt het, worden het eerst hele vriendelijke aliens. Dus die, het, het, begint dan, ja. uh, het begint dan heel... <lacht> geloof je dat? Het worden eerst hele vriendelijke aliens. En dan langzamerhand, dan, dan gaan ze steeds weer, uh, worden het steeds, uh, zeg maar, woke links aliens. Ja, ik denk ten eerste dat wij de aliens zijn. <lacht> Daar heb ik dat ook maar een paar keer gezegd. En ten tweede, denk ik... Bedoel je, dat, wij de dat, aliens... Dat zijn... Ja, de mensheid. Dat de mensheid uh, is voortgeplant uit een of ander alienras. Mm -hmm. om hier uh, de planeet te, te, te oh, nee, hebben. Ik denk zeker dat die, die fake aliens, dat zijn mensen inderdaad. <laughs> dat lijkt me wel duidelijk. <laughs> oh, ja, nee, maar en ten tweede denk ik. dat als er hier echt aliens zouden komen. dat die ook een of andere ruimtegriep hebben. dat iedereen dood eraan gaat. Net als dat toen wij als Westerlingen. In, uh, Amerika. in Amerika. Ja, we gingen ook niet zozeer dat we iedereen doodschoten. We schoten er ook een hoop dood. Maar de meesten gingen dood van de griep. Omdat ze niet uh, op onze griep waren voorbereid. Ingerend. Dus waren niet inrent. Heb je het weer? Allemaal, he? allemaal mRNA-vaccins mm -hmm. moeten hebben. Daar hadden ze nog geleefd. We gaan het nog van die dekens om ze in, in te enten. Maar ik, de ik denk dat de alieninvasion... die komt nog wel, maar... Ja, waarom ook niet? Het is wel de tijd... voor mm -hmm. wat dat betreft. Mm -hmm. uh, ik heb... Ja, je hebt het idee dat het nog een stapje te ver is. Maar aan de andere kant, die COVID-shit, het was ook al een stap te ver. Maar, ja, maar mensen gingen er toch over, hoor, Dus uh, waarom niet? 2030. 2030 is nog acht jaar. Ja. ja 8, 20, 27, 28. Zo als laatste zetje. Ja. Om de, de puntjes op de i te krijgen. Ja, het is de kers. De kers op de appelmoes is het. Die fake alien in Ja. ja. <laughs> Hier, de die, zegt die ik, terroristen ik, ik... die hebben ook tien jaar de wereld ja. gedomineerd, dus deze covid-griep die kan ook echt nog wel vijf jaar mee en dan doe je daarna, eindig je ja. het met een alien invasion ja, ja, ja. in ieder geval uh, Flabbergast zegt ik vond de reptilians uh, altijd zo'n onzin, totdat ik die kop van Keizers zag er zit toch wel wat in ja ja maar uh, ja, oh, trouwens die Ancilla, is dat niet die van ja, de graad partij? Ja, nou, Playboy. Ja, ah, die heeft zoveel om Ja, ja, ja, ik, ik zei al van... Uh, ik wilde al zeggen van... Uh, Google links uh, bij Google Images. En dan moet je even ja, op Adobe dat... Modus zetten. Naar, uh, <laughs> naar, naar Ancilla ja, Bondes. Ja, zo is dat ook begonnen <laughs> bij haar. Omdat zij dus die foto's had gemaakt. En toen huh? ja, gingen die foto's gingen overal ah, over okay. het internet. En toen dacht ze van... Hé, hey, wacht eens even. Mijn... Maar dit zijn mijn foto's, die okay. heb ik gemaakt van mezelf. Weet je wel, ik, ik, hoe zit dat nou met privacy online? En zo doen dat... Oh, oké, okay, oké. Okay. Oh, die is eigenlijk. Nou, ja, nee, niet, niet het slachtoffer. Het ze heeft er gewoon, ze is daarmee omgegaan. Het is wel in haar. Ja, oké, okay, nou goed, slag. Het zal best uh, vervelend zijn geweest, inderdaad. En, en. en... Maar het zeg maar, het was niet haar doel dat het publiek... Nou, dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval, het werd ook uit de context bijvoorbeeld getrokken, weet je wel. Kan ik me voorstellen. En dan pakken ze zo'n plaatje en dan schrijven ze er een... Of maken ze er een advertentie van. Hallo, ik ben, ik ben Angela en ik wil oh, je bellen. Okay, okay. Bel mij op 0900, uh, Angela. Wacht eens even, kan je Google in adult mode zetten? Daar heb ik nog nooit van gehoord alleen ja van je Johan moet hem ergens bepaalde dingen Kom, en, er komt de vrouwen. Vrouwen. dat komt toch zo van. Ja, dat je moet ergens instellen dat jij want je hebt ook dat kinderen dat uh, sommige mensen ik weet niet hoe dat zit maar ja ik heb in ieder geval uit het verleden weet ik dat van, heeft uh, sommige uh, mensen kunnen het niet zien vanwege instellingen ja Google zeg heeft de maar. kinderslot Nee, voor mij heeft geen kinderslot. Laten we zo, de, uh, <laughs> Jorgen is onder curatele gesteld. Ja. Die, werd, die op een gegeven moment die die, die zulk zulke rare zoekopdrachten in. <laughs> nee, nee, nee, iemand anders die kon uh, bepaalde dingen niet zien en er kwam vanwege de instellingen. Dat je dan altijd kan zeggen als je gesnapt wordt. Ja, zeggen, ja is, ik doe politieke research. Hey. Ja, uh, Slim of niet? Tip, hè? Tips. Tips krijg je op vrije uh, uh, dagen. Ja. Ja. Maar uh, dan gaan we even naar Ottawa. Even naar Ottawa toe. Dat is heel gezellig. Hè? Uh, een uh, rave party van twee weken lang. Dus, uh, ja, dat was niet alleen daar, wat dit artikel uh, gaat over de state of emergency. Hè? De noodtoestand no die was uitgevoerd. Ja, ja, ja, ja. Er zijn altijd mensen die dat goed in het eten gooien. Hè? Dan heb je met z'n allen een hartstikke leuk feestje. En dan komt er zo'n ja, mee. Dit het is wel leuk. De eerste zin ja, in het filmpje heet. Staat, dus ondertiteld en er staat tussen haakjes loud honking. En ik kan je vertellen dat die honk, oh, als, ja, ja, ja. als je daarop wil geloven, dan kan dat echt nog een ontzettende vlucht nemen, denk ik hoor. Ja, hij is deze week gedaan, 85% gestegen. Maar ik heb wel eens een avondje met die Ancilla staan te praten, trouwens. Maar <laughs> wist ik niet dat het Ancilla okay. was, dat kwam ik pas halverwege erachter. achter en denk. Hé, wacht eens even, jij bent. Een... Bekendheid. Maar ben jij toen van, was het van de piratenpartij dat je de kende of van iets anders? Hij was op iemand verjaardag. Oh, oké. Okay. Ja. ik kwam je er tegen. Toen stond ik met haar te praten. Mm -hmm. Toen denk ik, ja, jij bent, jij bent iemand, maar ik weet niet precies, uh, ik weet niet precies waar. Uh. Mm -hmm. ja. Ik heb er een keertje gezien en toen presenteerden ze een of andere dag in Pakhuis De Zwijger over bitcoin... En toen uh, heb ik er even aangesproken. Toen zei ik, nou, leuk, leuk dat je dit doet. Nee, ja, daar ben ik ook wel eens geweest, dat pakhuis willen een zwaar. Mm Hier, -hmm. of twee, drieën. Is dat nog steeds? Of, uh... Nou, dat is dat deze eerst elke woensdag, deze daar wat. Uh, vanuit Bitcoin georganiseerd. Maar ik heb haar toen ontmoet, omdat ze daar, dat doen ze ook één keer in de maand of één keer in de week, doen ze zo'n, hoe heet het nou, tegenlicht of sembla of. Een of ander programma. Het doet dan in pakhuis De Zwijger een nabespreking over hun programma. En dan heb je dat programma gezien. En dan kun je daar naartoe komen. En dan praten erover. En toen hadden ze een uitzending over bitcoin. En toen was ik dus daarheen gegaan. En toen had ik ook een opmerking gemaakt. En toen zei ik, volgens mij was het 2013 al of nou, misschien 14. Toen ik zei, jongens, jullie zitten allemaal te praten over bitcoin. Maar er is nog, heeft nog niemand gezegd, en dat moet ik nou dan toch zeggen. De bitcoin is anders dan een euro omdat het een bezit is en geen schuld. En daarom lijkt het meer op goud. En dat is wat iedereen hier mist in dit hele verhaal. Het is niet hetzelfde als een euro. Nou, en toen ja. had ik dat even toch even mijn punt gemaakt. En toen nee, klapt dus allemaal. Iedereen die oké. Okay, okay. Allemaal van die Die Hard Bitcoiners die echt uh, een maand lang niet uit de kelder waren geweest. Omdat ze alleen maar achter de computer zitten. Hmm. Weigeren een nieuwe tandenborstel te kopen. Hmm. Omdat het ja, Bitcoinbedrag is... dat ze dan missen. Van dat die... Is over uh, tien jaar aan huis waard. Van die lange, vlassen haren allemaal. Die van het hele dunne haar. Ja. Uh, uh, uh. Maar goed, even uh, de truckers in, uh, in Ottawa. Ja, de burgemeester gooit roet in eten. Je ja, ik heb er eigenlijk een beetje over gehad dat er eten en benzine in, in het beslag werd genomen en zo. Ja, er is nu ook o, is is nu een uitspraak, gisteren is er een uitspraak gedaan door de rechter, dat je uh, voor de komende tien dagen, was, was het? Ja, tien dagen mag, je dus, mag er niet meer getoeterd worden in het centrum door de vrachtwagens. Mm -hmm. Ja, en je mag ze ook geen voedsel en benzine heen, brengen, dat is trofbaar. ja. Nee, wat zo nodig. Open, open mensen zeggen niet dat aan heen, de, heen. de de noodtoestand is uitgebroken. Ja, ze inderdaad dus dat geen dat uit, de, uitdelen, ja. want het is noodtoestand. Ja. <laughs> <laughs> en wat ik gezien had is dat ze toen juist heel publiekelijk allemaal benzine en eten gingen uitdelen en ja, doorgingen met Ja, dat, zo moet het ook. Dat moet je, precies ja. dat moet je doen. Ja, en maar je krijgt natuurlijk wel dat er zit een nummerbord op zijn ding. Dus die, die overheid blijft die gewoon boete sturen. Ja, nou lekker laten sturen. Moet je al je geld in de honk of de e-gulden flikkeren En dan zeg je nou, dikke, dikke toeter. Ja, dan gaan ze je wachtwaar in beslag of, nemen. Je ja, nee, moet, moet er wel van uitgaan dat je dan op een gegeven moment niet meer kan tanken. Inderdaad, dan zeggen ze nee, wacht, je moet eerst uw boetes betalen voordat u mag tanken. Ja. En dan moet jij op de zwarte markt je benzine halen. En dan betaal je tien keer zoveel als van de overheid gesubsidieerde diesel. Nou, waarom ik actiein van zit, Dus ik uh, vraag maar. af. Of oh, als, dat, als, als, de de als de overheid, de overheid de op een de gegeven de moment de op bepaalde nummerborden wel of... Hè, als jij een CO2-budget krijgt en... Uh, ja, nou... Volgens dan... mij kan je, geen, je kan niet op de zwarte markt diesel kopen zonder, zonder uh, tax erop. Uh, dat lijkt me sterk. Als dat was, dan uh, dat zou, zou iedereen dat doen. Ik denk dat ze het wel aardig afgekit hebben. Ja, dat klopt. En als, de enige die dat nog deden waren de tractoren, van die mensen die op uh, rode diesel. Oh. Ja. Ja. Ik hoorde een update van Rogier dat die uh, in beslag genomen brandstof... die is die inmiddels alweer teruggegeven ah. aan de truckers. Nou, dat is... En dan is er een, een corrupte ambtenaar ja, ja, ja. van de andere kant en die stilt die benzine weer terug. Uh, uh. Ja, maar uh, ja, goed. waar wil je nog iets kwijt over de truckers? Ja, beste, ik, ook die 9 miljoen die weer gedoneerd is aan die truckers, geef ze gewoon Bitcoin, jongens, want het schiet echt veel meer op. Ja, dat in gebeurt toch al ja, Inmiddels, nou, 9 miljoen te laat, ja. hè? 9 miljoen te laat. Het wordt weer teruggegeven. Je kan alsnog. Ja, meer uh, in bitcoin, uh, bitcoin gooien. Voor mij begon uh, uh, het met Wikileaks. Dus laten we hopen dat Canada. Ik, ik hoop nog steeds dat de Nederlanders het sneller doorhebben dan de Canadezen. Want dat is gewoon wat er nu aan de gang is. En op een gegeven moment, er is ook een Canada-coin. -e en die uh, bestaat ook uh, net zo lang als een e-gulden. Maar wel? ik denk dat het naïef is mm -hmm. om te denken dat je er uh, daarmee van alles af bent. Want de overheid kan je op talloze manieren het leven heel lastig maken, denk ik. Nou, ja, ja. volgens mij het grote machtsmiddel dat ze hebben, dat is niet, dat is niet zozeer toeteren, maar het is gewoon niet werken. Dat is de, de, als zij de bevoorrading stoppen, ik denk dat, uh, ja, dat het dan heel snel de overheid iets moet gaan doen, zeg maar. Zeker als er dan een paar staten omgaan, of een paar districten, of wat, wat dan ook. En die zeggen, nou, bij ons, wij doen niet aan de mandates. En daar, staat, daar, daar zijn de supermarkten dan weer vol. Ja, dan denk ik dat de rest snel gaat volgen wel, maar... Ja, totdat er uiteindelijk uitkomt... dat die supermarkten sowieso niet meer vol kunnen liggen... omdat het verhaaltje... al lang al uit is gespeeld. Ja, en, uh, ja. ja. Dat, dat, dat duurt nog even. Ik denk dat politici er dan voor kiezen... om het nog even te rekken. Ja, ja dat is wat dit is volgens mij. Is het de, de rek. Maar ja goed, we zullen zien. We zullen nee, ik begrijp dat Alberta... en nog eentje, die, hadden, die waren al... Uh, aan het... Uh, cancelen van deze hele... Ja... Mandate. Ja, dan komt er toch wel weer iets anders. Hoor. Dan wordt het gewoon op de climate change ja, gegooid. Ik, ja, ik denk dat ze die QR-code niet willen opgeven. Het zou me niet verbazen als op een gegeven moment die, nog iets, is... met <laughs> iets komen om... dat je bijvoorbeeld heel makkelijk een groen vinkje kan krijgen. Dan moet je de, ja, We behouden dat ding erin, dus je moet het restaurant laten zien... maar je kan heel makkelijk antistoffen laten testen of zo... dan krijgt iedereen een groen vinkje. Maar dan hebben ze, het gaat er uiteindelijk om, om die pas in te voeren, denk ik en als dat, als dat er door is dan uh, ja, dan, uh, ja, dan gaat ze niet zo vaccins 70, 80% vinden ze genoeg denk ik ja, ik, ik, ik, weet, ik heb wel erg vernomen dat uh, Justin Trudeau uh, op zijn partij, is van alle politieke partijen in de wereld, de meest geïnfiltreerde partij door van Swap uh, van Swap ja. ja, heeft ook gezegd heel trots op onze jonge uh, jong leaders zoals uh, daar zijn Trudeau uh die heeft er flink in geïnvesteerd ja, maar uh, ja jongens, dit is wetenschappelijk bewijs, dus oe, oe, oe, oe. net zo wetenschappelijk als die tandenborstel waar je dan zo'n man in wit pakt die zegt van uh, klinisch beweging dat deze de beste is zo wetenschappelijk uh, wetenschappelijk bewijs uh, even kijken, mannen zijn uh, grote baby's, uh, die het liefst het leven van vrouwen Alleen maar een moeilijker maken. Ja, ik heb zelfs, zo, zelfs man dat vrouwen ook uh, net kleine kinderen zijn. Ja, dat is, uh, uh, ja. Wat is er toch met die mannen wanneer ze weer in zo'n verkoudheidje oplopen en zich gedragen alsof, uh, alsof vrouwen, de wereld die, vergaat? is nee. een verkoudheidje. Dus we hadden ja. ook micro varianten. Hè? Dat is de killer variant man. Er wordt gewoon nou een af en verkoudheidje. Ja. Tegenwoordig is het een, een wereldschokkende, twee weken quarantainerrampen verkoudheid. En die wordt niet eens vastgesteld doordat je neus loopt, uh, maar doordat je een test afneemt. Hè? Dus ja. het is niet zo dat je. Maar uh, ja, ach, het is vast niet geschreven door een man, dit stukje. Het is ook uh, lekker kort, uh, twee regels. Uh, uh, Even wat afgeven. Moet, er zit, het, ze hebben dat over drie pagina's verspreid, Wil. Met, dat zijn twee, twee regels. Was, twee dit was twee regels op de pagina's. De uh, nee, website heet Goede uh -huh. Ideetjes. Moet je maar. Eens even kijken wat voor artikelen ze ja. nog meer hebben. Ik zat net even te kijken. Roomboter is beter dan vet. Een lieding die. Ik wel weten wie dit onderzoek is uitgevoerd, <laughs> toch? Dit is uitgevoerd door Today's Moms. Ja. Die hebben 700 vrouwen getest hoe gestrest ze waren en wat de redenen hiervoor waren. Hieruit werd geconcludeerd dat moeders gemiddeld genomen erg gestrest zijn: 85% op een schaal van 100. Wat nog opmerkelijk is dat 46% van deze moeders vond dat hun partner zorgde voor meer stress dan de kinderen. Daarnaast gaf 75% van de vrouwen aan dat ze huishouden helemaal alleen moesten runnen. Waarom zou je je dan afvragen? Dat oh, ja, ja, zijn ja, net kleine is, kinderen uh, hè, die vrouwen. Ja, ja, wetenschappers. Het is tegenwoordig gewoon als je drie wetenschappers koopt, dan krijg je er vierde gratis bij. Zo makkelijk gaat dat. Uh. Om te bewijzen dat je tandenborstel beter is dan die van de concurrent, ja. Ja, het is. Uh... Maar ja, katten ja, nou was niemand, mijn onzin, die bericht. Maar die had, daar had ik om. Uh... Ik, ik, heb, ik had een hele nacht niet geslapen. <laughs> toen was het 9 uur s ochtends. En toen zag ik dit. En die sluit misschien wel aan met. Like, mannen zijn grote baby's. Er ja, wordt allemaal. Er wordt allemaal van die. Uh, van die uh... Nee, dit is, de, dit is reclame voor het, voor het verkopen van een boek. Het gaat dus een boek over als je kattendokter uh... wil zijn, zeg maar. Ja, kat, kat expert. Ja. Hey, weer zo'n expert, dominant. de skandalog. Maar <laughs> wordt hij nou van koten en de beer ook weer? Ik had weer heel veel dokter Slavant. Kat... De skandalog, omdat al die, die ongewenste intimidatie uh, <laughs> zo bezig waren. Uh, en toen dacht ik, nou, mijn kat is dominant. Maar, maar ik vind het een beetje apart dat vroeger. <laughs> In het, bij het Romeinse Rijk had je natuurlijk een heleboel goden. En uh, ja, deze god, god zei dat en deze zei dat. En dat heb je nu eigenlijk met een hele hoop wetenschappers. Je kan gewoon zeggen, nou, deze, we hebben een wetenschapper die uh, zegt dit dit en dit. En daarmee is het waar geworden. Uh, op een gegeven moment ging het Romeinse Rijk over van polytheïsme naar monotheïsme. Ik denk dat dat ook moet gebeuren. Dat, dat zie je al met Fauci, die zegt I am the science, zegt hij nou. Dus uiteindelijk is er ja. maar één god over. En dat is... ...als je wil weten wat de science zegt... ...dan moet je aan die persoon vragen... ...en al die andere scientists die worden dan... Uh, ...ja, die zijn niet meer zo belangrijk... Mono, ...monotheist mm -hmm. wordt het dan. Ja, ja, ja. ja, ik moet wel zeggen... in de Romeinse Rijken hebben ze gewoon... ...een soort transformatie gemaakt... ...de, de Romeinse religie... ...die oude religie hebben ze eigenlijk... Uh, ...is geïntegreerd in het katholicisme... ...dus al die, die goden... ...werden in naambordjes veranderd... ...en er werden allemaal heiligen... Dus dat uh, Afroditus werd Maria of zo, of tenminste bij F Venus. Uh, ja, nou, in ieder geval Afroditus geloof ik, ja. Dat, die werd dan, uh, werd, werd dan uh, Maria en et cetera, weet je wel. Ja. Dus, dus uh, Maar dat zullen ze ja. nu ook doen, zoiets. Iedereen wordt onder een ja, boudje geschoold of zo, of een andere Klaus. een Klaus Schwab. De Scientist, der Ja. Uh, we blijven nog even in de wetenschap zitten. Want het uh, is nou bewezen dat een uh, panty over je kop trekken... Uh, <lacht> meer bescherming biedt dan alleen maar een masker of zo. Uh. Wanneer mag de bivakmuts? <lacht> je moet dus een, uh, inderdaad ook nog een panty over je ook Ik, ik weet, moet denken aan dat cartoon. En dan zag je iemand uh, die in 2017 de bank binnenliep. En dan had hij een masker voor zijn, uh, voor zijn gezicht. En dan zei de, de dame achter het plexiglas, achter het kogelvrij glas, die zei, help politie! Omdat er iemand met een masker binnenliep. En, en dat stond er 2021, of 20 of zo was het geloof ik. En dan zag hij andersom. dat de dame achter het perfect had een masker om en dan liep er iemand zonder masker naar binnen en dan riep ze weer, help politie! <laughs> en dan moet ik hier ook een beetje op denken. Want je moet nou naast de masker, moet je ook een panty over je hoofd doen. Dat is, ja, dat is traditioneel altijd dat het uh, middel van de bankerover. Dus, nou, je moet er echt helemaal als een bankrover uitzien. Nou, om de bank binnen te mogen. Ja, je, je, je ogen mogen wel vrij blijven. Hè? Dus, uh, nou, over je neus. Hij moet slechts over je neus. Uh. Ja. Nou. Ja, maar wat als je nou. Weet, dat een, uh, je je, je mensen met de oogziekte. Dat, dat, dat ze veel tot pupillen hebben. Zoals ze te veel licht vangen. En dan hebben ze net als Roy Orbison. Weet je wel, dat je de hele dag met zo'n zonnebril oploopt omdat je geen licht kan verdragen. Dat, uh, daar ben je helemaal niet meer zichtbaar voor gezichtsherkenning. Hè? Als je dan nou ook nog een masker hebt. Ja, maar, ja dan herkennen ze jouw masker-brilcombinatie toch weer, of niet? Ja, maar de... ja, okay. dat kan iedereen doen. Ja, je kan tegenwoordig ook hele, ja. hele nauwkeurige plastic hoofd bestellen. Het kost wel wat, maar dan voor een eurotje of 3000. Ja, uh, dan heb je echt zo'n uh, kopie van je eigen hoofd. Ja. Ja. Nou, wat ga je daarmee doen? Dan? Ik doe... ja, nou, dan geef je die iemand anders op. En die gaat dan ja. door de stad heen lopen. En dan ga je op... <laughs> zelf ga je, ja, een of andere orgie bezoeken of zo. Weet je wel. Dan kun je zeggen, nee kijk het staat op camera. Ik liep hier in het centrum. Kijk, maar, ik, ik ben wel vijf keer door het station ja. heen gelopen. Zeg, ik deed onderzoek voor vrijheid radio. Ja. Dan zegt ze, waarom dan loop ga je dan met, vijf uh, keer door het station uh, heen? Nee, dat maakt niet uit. ik was daar. Ik was daar. <laughs> Nee, maar je kan ook met zo'n zo, zo masker van een bekend uh, politicus en dan gewoon lekker naar de hoeren gaan of ja, zo, weet je ja, wel? Ja. <laughs> dat doe je net op oh, je, je om, bent. Je In elkaar geslagen als je naar huis loopt. <laughs> ja, god, daar nou, weet ik veel. Nee, maar dat doe je bij de hoeren je hier af, maar dan op de camera sta je nee, gewoon. Nee, dat snap als, ik maar. Uh, maar als, je als je dan goede of zo de jongen over straat loopt, dan word je in elkaar geslagen. Oh ja, ja, ja. ja. U uh, komt, Michael! Michael. Uh. Nou heb ik je. Uh. Ja. Nee, het is maar een masker. Ja? Uh. Ik wilde alleen maar even door de hoeren, zeg je dan? Uh. Mijn naam is Hugo de Jonge. Zet je camera even aan. Uh. Even kijken hoor. Oh, er wordt uh, Stadsvijnd reageerd nog. Uh, even kijken, hoor. Wie heeft de, even kijken hoor. Wie heeft de vaatwasser uitgevonden? Uh, de wasmachine of de... Ik, ik kan het niet volgen hoor, maar wil jij hem even doen? Uh, ga ik even naar het volgende artikel. Wie heeft de vaatwasser uitgevonden? Wasmachine of een vibrator of een elektriciteit? Niet een oh, vrouw. Oh, dat is nog op een vorige... Een Mannen zijn. Uh, had je ruzie van de week, leuk, Had je van de week ruzie? Ja, met mee. Wat een ruzie? Nou, omdat er allemaal nee, van, so? die, van die uh, seks. Nou, uh, seksueel. Nee, ook niet het goede woord. Sexistische artikelen Sexistische? gedeeld worden. Oh, die zijn allemaal door jullie <laughs> gepost. Ik had alleen niet, ja, <laughs> die Ik had geen Ik schuld van. De andere kant van. Uh, <laughs> maar de uh, the Atlantic. Uh, forget uh, uh, President Biden. Uh, climate. Change is uh, causing inflation. Ja, hartstikke idee. De experts zijn er weer hoor, en dit kan nog lopen. Wacht, ja, ik heb het... Wat mij Komt die van jou? De... De... Uh, uh, sort of komt die van... Ik zit nog bij die masker. En dit is een soort fact check. Oh ja, yeah, de like... Atlantic. Ja, de Atlantic is een hele foute, foute site de van... Um, hmm. Ja, dat is van, de, van een van die clubs van de Council of <laughs> Foreign Relations of de het, eh, ik, eh, ik moet het eigenlijk eens een keer allemaal opschrijven waar, waar al die sites van komen. Maar Atlantic, eh, ja. ja Propaganda pro pro pro pro bullshit, bullshit, inderdaad. Eh, maar dat mag wel duidelijk zijn. Maar is ja, het dus, ja. uh, dat komt helemaal niet door Biden. Dus Biden Defense Fund. <laughs> Climate change zorgt voor de inflatie. Ja, het is. Oh uh, uh, man. man. <laughs> want het is natuurlijk zo dat ja dingen zoals uh, chocolade, wijn en uh, granen gaan hem, gaan hem ook door klimaatarmageddon. Niet omdat we alle graan okay. in onze benzinetank moeten stoppen om uh, als biofuel. Uh, uh. Oh, lach. Ik heb, uh, ja, ik had, ik had het nog over op mijn werk. Want ik, ik werk tegenwoordig bij een slijterij. en daar hadden we ja uh, uh, de kast met hele dure wijnen staan van de, tussen de 100 en duizend euro idee. zeg maar. en ik, ik, en ik vroeg aan uh, aan uh, nou, mijn chef eigenlijk van, uh, joh, wat vertel eens wat, uh, welke, welke moet ik eigenlijk nemen? Welke is echt super lekker? Toen zei hij, nou, mensen gebruiken dit eigenlijk omdat het heel erg stijgt in in, in waarde. Dus ik zei nog een <laughs> inflation -hedge, hedge, zei ik zo hoor. Ja, want deze die is nu 200 euro, maar die straks over een paar maanden is wel 400 euro. Ik zei, ja, maar dan is het toch een brood van een euro, is dan straks ook toch 2 uh, euro. Dan, wat maar heb je er, dan kun je net zo goed in brood investeren, ja, in We in in in, weet je wel. <laughs> nee, nee, maar wat ik wilde zeggen is, van, je kan er nu uh, 200 broden van kopen, maar straks kan je er ook uh, 200 broden van ja, kopen je als die 400 je euro is. Het moet harder gaan, <laughs> die inflatie heet gaan vaak wat harder dan. Me. ja. Ja, maar goed, ja, ik is, maar ja, je zegt net al van het de, de, de rijtje van de dingen die omhoog gaan. Ja, wijn ook. Ja, maar, uh, ja ik zei het hem tegen mij. Ik, ik hoop vooral om, op, om hem op te zuipen. Ik zeg, ik wil gewoon als die bitcoin straks uh, door het dak gaat. Dan uh, wil ik gewoon, gewoon een hele dure wijn opdrinken op het graf van Joop de Nijl. En dan vervolgens mijn blaas Ja, Johan, ik denk dat voor, voor jou <laughs> het is, uh, prijzen. is een uh, dure wijn geen goede ja. inflatie-hedge. Dat, uh... Nee, maar ga is soms een puur om, om te, te zetten. Het redt het gewoon niet door de Ik weet niet wanneer die hoge inflatie precies gaat komen. Maar ik weet wel zeker dat, uh, dat het uh, misgaat als, uh, als, jij er, uh, als jij er vanaf moet blijven. Oké. Okay. Het gaat bij ja, mij ook mis met die, met die, uh, met die whisky. Ja, hoeveel? Heb je er al op Er zijn al twee flessen weg. <laughs> ik ben gewoon eerlijk ik doe het gewoon om op te sluiten <laughs> <laughs> ik, ik had gewoon een uh, veel te dure wijn had ik gewoon op mijn bucket list staan, dus die ga ik gewoon een keer nemen eentje die gewoon belachelijk duur is ik had toen wel het voornemen ik ga dan op het graf van Joop de Nijl doen en dan ga ik daar ook een blaas leden. ja en dan zeg ik, dit, dus dan zal ik tegen het graf zeggen, deze heb ik niet, uh, deze heb ik niet. Dankzij maar de. Je overheid, het nog uh, helemaal. Het is allemaal bij Joop de Nul begonnen, of? Uh, willekeurig beginpunt. Ja, het is een symbool van alle ellende. Ja, ja, ja die was uh, toen ik geboren was, was een. Uh, probeerde hij ja, het, het land te. doen. Toen wel toen een enorme golf ja. van socialisme was, die vreemd genoeg eigenlijk weer. Ja, ja, toch ja. al een beetje teruggedraaid is weer. Uh, uh, is niet ja, uh, als je. Als je toen dacht van, uh, toen, toen had je waarschijnlijk ook gedacht, toen in de jaren 70 de belasting naar 90% ging en de, en de benzineprijzen door het dak en de inflatie uh, uh, 15% en de rente 20%, dan had je waarschijnlijk gezegd, well, dit is de endgame. Nou, hier, hier, uh, hier, komt die niet meer voor, hier komt het niet meer overheen. En toch kon er nog, uh, nog uh, nee. ja, drie Drie decades aan disinflatie achteraan. En daar aan de rente tussen. Ja, uh, uh. Ja, er wordt nog in de chat van alles gezegd over mijn brodentheorie. Maar ik, ik, dat is eigenlijk alleen om aan te geven van... Uh, het, het, het, het maakt niet uit, weet je wel. Het is, uh, je gaat inderdaad niet honderd uh, of duizend broden kopen. Maar om aan te geven van het... Uh, alles ja, maar van die dingen gaan park, heel ongelijk in prijsmo bij zijn ja. inflatie. Het kan opeens zijn dat... Dat zag je ook met dat timmerhout. Dan gaat opeens, timmerhout vliegt dan opeens de lucht in. Omdat iedereen een huis op het platteland aan het bouwen is. En de volgende keer is het opeens weer benzine of zo. En dan is het weer kakao of aardgas. Of, en wat er precies het hardst gaat. Ja, het gaat natuurlijk allemaal omhoog. Maar dat wisselt nogal dit ja, uh, maar Ik vraag me ook af, want dat is met... Uh... Maar die wijnen ook zo, dat is een beetje net zo faal als met diamanten, weet je wel. Ja, het is hartstikke leuk om te kopen en die dingen worden duurder. Maar wie wil ze terugkopen? Niemand. Nou, er is bijvoorbeeld met zo'n Rothschild dus, wijn. Is er dus een, een, een uh, naam gezet. En die Rothschild smaakt ook een eigen wijn. En die wordt gewoon opgekocht, <laughs> omdat die door bankiers elkaar allemaal... als uh, Je moet elkaar zo'n fles cadeau geven als, als zaken... Uh, geschenk, weet je wel. En als het een ander merk is, ja, dan... Ja, ja, ja klopt. Klopt, klopt. Meestal is het zo dat wijnen eigenlijk na, na, na, na een paar jaar, is, het kan verschillen, de meeste wijnen, supermarktwijnen, laten we zo zeggen, die zijn eigenlijk na vier of vijf jaar over hun top heen, dan zijn ze niet meer te suipen. En van deze wijnen, die zijn dan... Uh, dat is zeker jouw duur, reden ja. waarom je ze altijd opdrinkt dan. Ja, uh, yeah, sorry. Sorry, ik zou hem willen bewaren als maar ik, ik, ik, ik wil dat... het maar over wil ze je niets meer waard? <laughs> Daarom, ik wilde wel eens de proef op de som nemen of die dingen nou echt lekkerder zijn, weet je wel. Ja, want er wordt wel steeds gezegd van ja, maar met deze wijn is het anders. Die, zijn, die zitten zo in elkaar, die blijven gewoon heel lang goed. Maar dat wil ik wel eens uh, zeker weten, weet je wel. Dus, uh, ja. Maar goed, ja, uh, de, de chat gaat helemaal wild. Ik weet niet of iemand nog wat uh, ja, wil, ik wil kijken staat wat er allemaal gezegd wordt. Whiskey of wijn is een betere tip dan broodjes. En je kan ook nog luxe nootjes kiezen, zegt hij. <laughs> dat ja, had uh, Josje ja, ja. gedaan, toch? Luxe nootjes? je ja. had ooit maar luxe nootjes ik, als ik een plaatje dat dat had. Ik, dat ik... Hm. Nee, ah, nee, dat was een vriend van mij die had, zijn hele, die had een, uh, een grote schuur en die had die helemaal volgezet met etenswaren. En dan ging hm. hij dan allemaal opeten okay. maar dan moest hij dan echt plannen elke keer van nou ga ik het weer eten, nou ga ik het weer eten en dan ja, denk ik ook. Dan moet je, als je toch zo'n hele voorraad met allemaal dezelfde blikken dingen hebt, of allemaal, dan word je dat toch op een gegeven moment helemaal beu, jongen. Dan denk je toch van. Weet je, wat, die la, dan, zou ik, dan heb ik echt geen plezier meer in het eten. Als je dan één zo'n zak uit die hele voorraad van duizend zakken zo. Oh, ik moet er eentje opeten, weet je. Ja, dit is een ding. Uh. Maar. Als de crisis ik heb hier een komt, er is artikel. hij wel een uh, spek over ja, Je ja. kan ja. ook altijd een vriend worden het? van de e-gulden. Dan uh, kun je in ieder geval bij je... kun je altijd nog blijven, blijf, economie blijven bedrijven met elkaar. <laughs> ja. Maar ik heb hier een uh, artikeltje. En je heeft een hele mooie titel. Het is een beetje een... Uh, je zou bijna zeggen aan de lengte van... Dit komt van de Daily Mail. Maar het uh, is een andere pagina. Dit is uh, van Nederlands vertaald. Oliepieken op Witte Huis... Uh, melden dat Rusland een valse vlag plant tegen Oekraïne met behulp van uh, grafische video comma Ja, nee, ik zal het even vertalen ja, <laughs> ja de, de, de, ja, de olieprijs die reest uh, <laughs> omhoog uh, nadat het Witte Huizen rapporteert <laughs> dat Rusland een valse vlag tegen Oekraïne plant met behulp van een grafische video en crisisacteur ja, dit was gewoon dit was ja, ja, ja, een libertariër ja, ja. over de hele wereld, smulde hiervan, want die, die gast van het State Department, die stond uh, zich ja. te, te, te verdedigen tegen een journalist, Matt Lee. En die Matt Lee zei ja, maar uh, crisisacteur, dat is gewoon uh, Alex Jones verhaal, is dit gewoon. Uh, wat, uh, en hij zei, nee, ja, ja, ja. nee, maar we hebben het declassified, dus er is, uh, dat is bewezen dan. Nee, maar uh, wat, waar is het bewijs dan? Dat heb ik je net gegeven. Nee, je hebt alleen gezegd dat er, dat er zo'n zo aanval aankomt. Maar je hebt niks bewezen. Ja, als je nou eens je mond hield, dan zou ik het je bewijs geven. Oké, okay, oké, okay, kom maar op. En dan begint hij opnieuw te herhalen van de... Nou ja, we hebben het dus ge-declassified. Ja, maar waar is nou het bewijs? Wat voor bewijs hebben jullie nou? Hij had, gewoon, hij had gewoon echt helemaal niks. En, uh. en die Bentley zei ook van... Ja, hey, ik was hier ook bij met Weapons of Mass Destruction... en Kabul wil not fail, uh, fall... Uh, ik wil wat bewijs zien. Maar er bleef gewoon in een heel rare. Ja, het, was, het leek het een soort Monty Python-sketch. Die, die, die, die dacht dat hij bewijs ja, ja. gaf door gewoon te zeggen: Wij zeggen dat, dat het zo is, dat ze dat van plan zijn. En hij zei er ook nog bij: Ja, en als het nou niet gebeurt, moet je niet, dan is dat geen bewijs dat wij het fout hadden. Dan hebben ze het gewoon afgelast. Ja. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo kan je het nooit Ik bewijzen. Heb me als het snel gebeurt, als het voorspelde dat het niet gebeurt, dan ja, zie je wel, we hebben ze afgelast. Ja. Ik heb helemaal aan het begin van de uitzending, inderdaad, heb ik dat filmpje ook vertoond. Voor de, nou, voordat we echt met de uitzending beginnen, zie je allemaal video's en compilaties en noem maar op. Om het publiek even op te warmen, toen heb ik deze ook inderdaad vertoond. Ja, ik, ik wilde hem eigenlijk nu nog even vertonen, maar ja, je hebt het al heel mooi kort samengevat. Dus uh, ja, dan... Uh, <laughs> inderdaad, ja, het gesprek duurt tien minuten, hè? Ja, ja. Dus, uh, ja, ja. Ja, er bij zijn nog wel minuten. meer van die dingen. Ja, ja. Ze beginnen echt een beetje steken te verliezen, heb ik het gehoord. Want uh, daar hoorde ook bij uh, die Psaki die zei dan bij het White House, zei van, uh, ja, maar uh, daar houden ze dan een rapport uit van John Hopkins dat die uh, lockdowns eigenlijk helemaal niet werken. Dan zegt ze van, uh, ja, kijk, lockdowns, dat was eigenlijk beleid van de vorige president. En uh, ze uh, wat? <laughs> en uh, ja, er zat natuurlijk diezelfde foutje, die zat er gewoon. Dus uh, ja, als je die niet ontslaat, dan neem ik aan dat je dat beleid wil doorzetten. Dus uh, toen zei ik van, oh, dus, jullie, dus dit, dit kabinet is dan tegen lockdowns. Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Dan moet je aan de science advisor vragen. Dus, dus uh, zei van, ja, eerst aan de ene kant schuif je het tegelijkertijd af op de voorganger. En, maar je, gaat er, je trekt ook je handen niet vanaf. Eh... Uh, uh, maar die met lieden, dat was wel uh, inderdaad een goede journalist. Maar mag hij nou uh, ja, nog even? Ja, hij kan heel lang mee door? hoor. En <laughs> hij, hij, hij, is, hij is wel vaker, ja, ja. stelt hij goede vragen. Ja. Of eigenlijk goede vragen. dat is eigenlijk gewoon het werk wat je ja. van een journalist verwacht. Dan. Van, uh, ja, dat zeg je daar wel, maar. Uh... Ik ben al genoeg uh, mijn neus tegen een lamp gelopen. Wat heb je voor bewijs? Uh, dat dus was gewoon helemaal niks. <laughs> ja, ik ik ook hoorde maar Ik had echt zoiets van. Volgens mij mag hij meteen zijn pas inleveren. Iemand is niet meer welkom. Bij nou, maar, dat is, maar dat is bij, uh, bij het... Uh, dit is de State Department briefing. En daar, later, daar, daar kom je met uh, weer weg. Dan bij het Witte Huis. Als jij, bij de, als jij de president volgens mij zo ondervraagt... Okay. dan ben je wel eens snel je privileges kwijt. Maar bij de State Department... Niet. Uh, daarom, daarom zit hij ook nooit bij de president. Hij zit geloof ik altijd bij het State Department. Hey, en Johan, weet jij hoe Matt Lee zijn telefoon opneemt? Nee, Ja. Nou Nee, ja, goed, ja. Ja, uh. <laughs> yeah. nee, maar goed, ja, dan gaan we even naar toen uh, <laughs> ik alleen aan het hier uh, alles over gezegd. Ik heb zelfs mijn met, met, met Lee grap nog kunnen maken. Dus ik ben weer helemaal tevreden. Ja, ik denk dat we eerst nog even de, de raffle gaan doen. En dan gaan we daarna even verder met de volgende berichten. We hebben nou we zijn dat is bijna met de EFL hè? Dat is niet met Lee. Ja, ja met, met met EFL. EFL. ja. ja, ja, ja. Oh, een idee. Uh, ja, dan gaan we even naar uh, de, ja, is de laatste kans om nog even uit te Iron Rant in te typen. Want wij gaan naar uh, de EFL uh, toe. Uh... Hartstikke idee. Uh, wiel. Hartstikke idee. nog even je het wiel? Heel, Ja, joh. Um, even kijken waarom Moest ik dat ook alweer doen? Oh ja, hier hoor. Ja. Uh, uh, ik, oh, ik weet het niet meer. <laughs> Godzalig. Oh, ik weet, heb, ik je heb je... hier al de commando's. Uh, wil Ja, hartstikke idee. Ja, dit zijn alle deelnemers. En even kijken hoor. Dan, uh, ja, hartstikke idee. Dan gaan we nu even heel spannend maken wie zal de winnaar zijn. Hoppakee. Uh, kun je iets? Rogier. Ja, Rogier is de winnaar. Ja, Rogier. Ja. Heb ik het goed gezien? Ja, ja. ik zal hem wel doen. Gefeliciteerd, Rogier. Ja, man, wat ziek idee. Uh, nou, dan gaan we weer terug naar de. Even kijken hoor. Ik ga naar dit studio. Ja, nou, in ieder geval uh, gefeliciteerd, Rogier. Ik krijg 10 uh, uh, van uh, van mij. Ik heb Volgens mij heb ik jouw uh, adres nog wel. Maar ik kan het voor de zekerheid gewoon op in de chat gooien. Maar volgens mij had je het vorige keer al uh, doorgegeven. Um, en heb je een e adres. Ja, dat ja, komt helemaal goed. Um, ja, er was een. een, een, een uh, ik wil zeggen, bomaanslag. Er was een aanval op, uh, op een terroristenleider. Althans, uh, mannelijke terroristleider tot uh, terroristenleider gebombardeerd, ook nog letterlijk. En de VS die uh, wist het op een hele eigen manier in de picture te brengen. Die zei uh, even kijken hoor. ik weer even opaken, juist knoppen bij. Hoppakee. Die bracht het als volgt De, de, de VS heeft tien, uh, oh kut krijg ik zo'n ding erbij. Oh Jezus. Oh, ik moet lid worden. <laughs> in ieder geval... Het is helemaal geblokkeerd door... Uh, <laughs> een paywall. De overheid wil, de overheid die wil niet dat zien. Maar die zeiden... Ik, ik zag hem nog net. Die, uh, die hadden tien burgers geëvacueerd. En dan heb ik hier hetzelfde bericht bij El Dan Moet je even kijken wat we krijgen. even snel voordat daar de, de paywall komt. Uh, burgers gedood uh, uh, bij een aanval. Oh, jezus. Ja. Bij een aanval van, uh, van de VS in Syrië. Ja. Ook nou, kinderen bij omgekomen. geloof ik, even uit mijn hoofd zes kinderen. Ja. Dus uh, ja, in de New York Times, daar staat het allemaal heel mooi van oh, de VS heeft allemaal kinderen geëvacueerd. Of uh, sorry, allemaal burgers geëvacueerd, maar. Uh, uh, ...trieste werkelijkheid is natuurlijk dat... Uh, want ...ik, ik, ik heb uh, het artikel nog wel gelezen... ...van de, voordat het, ...toen mm. zat er nog geen p-wall er Het staat er wel, staat er maar, wel in dat... Uh, ...dat er burgers uh, ja, gedood zijn. Ja, ja, ja, ja, ja. Mm. Kleine lettertjes inderdaad... ...en hier staat ook met kleine lettertjes... ...dat er nog wel een evacuatie plaatsgevonden het is zo dat heeft. die vent die ze vermoord hadden... ...daar zeiden ze ja, een jaar geleden of zo... ...nog van... van ...oh die Pietje Puk, uh, hele moeilijke naam heeft hij... ...ah, dat is een nobody... Dus, uh, wat, wat toen een nobody was, uh, dat is nu opeens de, uh, de zogenaamde kop van Jut, die ze nu. Uh, on, nu hebben ze de kop van de Hydra eraf gehaald. En dan zit natuurlijk binnen no time zit er weer een andere vent. Maakt al wel geen zak uit. Ja. Maar ja. Het was waarschijnlijk om te beginnen uh, al niemand. Dus dat ze meest vrouwen kinderen hebben vermoord. Ja. Uh, Tja. En die soldaten, dus dat, uh, die hebben over vijf jaar allemaal PTSS. Kunnen ze weer. Uh, ja, want dan denken ze, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Is... Voor welk karretje heb ik mij laten spannen? Dat denk ik dan altijd. van Ja, dat ah. zijn de... de PTSS-patiënten van de toekomst. Ah, ah, ah. Ja, ja wil je ervan zeggen? ja, ja, ja. Dit ging al uh, jaren voor de corona ging het zo. Alleen hadden Nederlanders het niet in de gaten. Maar dit is uh, wat je allemaal sponsort met je belastinggeld. Ja. Om je veilig te houden, hè. Veiligheid. Want ja, terroristen en zo... Uh -huh. maar enige mensen met baarden. ja hè? ja nou Johan als het zo moet dan hou ik ermee op <laughs> Ja. ik weet niet hadden we vanavond nog meer nieuw het is, uh, sch schijnbaar oh, was dit het allemaal heb hebt er een paar heb je erover geslagen ja, ja. Maar, ik heb... heb ik er een paar over geslagen ja, volgens nou. mij had je er op een gegeven moment zat er ergens eentje tussen ja ik heb er inderdaad eentje van, van uh, had ik van, uh, die had hoor dat erin gegooid? Uh, Jan Mark. Van die twee dames met die, uh, die had een actie in Leeuwarden of zo. Maar als ik daarop klikte, dan ging kwam ik bij een datingsite terecht. Oh ja. En dan moest ik een abonnement afsluiten van een datingsite. Uh, ik zie uh, ja. Facebook link. Uh, maar misschien kun je even de begeleidende tekst lezen. Ja, maar ik weet toch niet wat er uh, hoe zo'n vriendin? Werd. De webhouder Komt. Nee, ik weet niet wat het waard over gaat. We komen er niet uit zonder hart, denk ik. Nee, nou ja. Uh, ik vind het wel mooi geweest voor vandaag, want ik zit alweer vanaf vijf uur. Dus... Nou, ik dacht, ik uh, vind uh, het wel ja, weer mooi geweest. te voelen. Mooie tijd, half elf. Het is weer genoeg. Mijn biertje is op ook. Is het bij jou ook al wel? Nee, het is anders dan Oekraïne. Ja, dat gaat oh. pas vanaf Roemenië. Ja, oké. Okay. Roemenië is wel een uur later. En dat is hier... Anderhalf uur rijden vandaan. Nou, iets meer. Maar in ieder geval niet zo heel veel. Maar Servië, die zit nog op, Eng op, op Amsterdam. Ja. Oké. Okay. Uh, uh, uh. Nou, het scheelt toch wel behoorlijk waarschijnlijk in de, in de zonnetijd. Ja, dat is altijd als het. Uh, dan bel ik bijvoorbeeld uh, met mijn ouders of met mijn oma op Skype rond, het, rond zonsondergang. En dan is het hier is het al donker. En dan is het te, bij mijn ouders is nog steeds licht. Want in één uur tijd wordt het donker, zeg maar. Dus als je precies... Dan zit je hier al in de echte echt, echt donkerte... En dan begint het daar pas net te schemeren. Oh, ik heb hier nog een artikeltje inderdaad. Ik zat nog even te scrollen. En inderdaad, daar ben ik even gestopt. Want ik wilde daarna nog even verder kijken. Want ik... Uh... Maar we hebben nog eentje inderdaad. En die is interessant. En daar hadden we het trouwens even over bij jou in, de, in jouw programma. En daar oh. wilde jij het nog maar even tijd... met mij over hebben, Joshi. Ja, inderdaad, entiteit. Uh, ik, ik heb dit niet gelezen, maar ik vermoed dat dit een beetje hetzelfde verhaal ja, is. komt die nou mee om alle veren? Het inderdaad... Uh, ja, bij op de hoor. tafel. Uh, Daar gaan we een diepe, een diepe discussie houden over. Uh, even kijken hoor. Ja, je, je bent wel in de goed, zoomen. want ik vergeet dat soort dingen er altijd. Ik had gisteren op de stream, had ik op een gegeven moment op Blackbox een filmpje klaarstaan om te laten zien. En ik begin gewoon te praten, zoals ik altijd in het honderd praat. En ik ben gewoon heel dat filmpje vergeten te tonen. Ik heb drie uur gestreept en dat filmpje. Ik had alles aan het afsluiten. Ik denk, oh, ik heb dat filmpje helemaal niet laten zien joh. Allemaal daarover gepraat. Want er was die professor Cees Hamelink over het leven en de dood. En toen begon ik daarover te praten. En dan had ik nog een filmpje uit het verleden. En bla bla bla. En heel dat filmpje vergeten. Maar je hebt gelijk. Ik zei tegen jou dat de overheid een entiteit is. Omdat het bestaat. Nou, dat gaat niet zozeer, over, hoor, maar. Uh, dit gaat over het de idee, de idee van een gratiegod, want daar is al die bullshit op gebaseerd. Uh, Bewijs dat u uh, geen uh, belast, of, kijk, geen boetes en belasting uh, hoeft te betalen. vanwege de onbewezen gratis gods. Ja, dat ja. Altijd, Ik heb het zelf maar, nog niet gelezen, hoor. Die, die heeft uh, een coronaboete gehad. Dan post hij er bericht van, en dan schrijft hij, uh, schrijft hij een brief terug: van uh, ja van uh, ja, als je nou even follow the signs die uh, die, die gratie Gods kan bewijzen, waar deze wet op gebaseerd is, dan uh, betaal ik me graag. Ja, maar zo is en, het dus ook precies. En nee, maar... toen kwam er een brief ja, ja. terug en zei ja, het is uh, vervallen. En hij heeft er al een paar maanden niks van gehoord. Dus ik maar ja, als je nou hier ja, het meeste zo... bent, dus, zullen zeggen ja, het is geen schijn van kans, maar het is al lachen. Nee, maar dit is ook precies hoe het dus wel werkt. Alleen nu komt dus het punt en dus zeggen ze oké, okay, ja. maar als u dat, als u op die manier uh, met ons het contract wil aangaan... dan mag u niet meer... in de bij ons geregistreerde supermarkten... uw boodschappen doen. Want dan leggen wij die supermarkten dus op... dat ze iedereen een QR-code... Uh, van ons moeten, moeten kunnen tonen. En, die, en, en, en alleen als je die QR-code dan hebt... mag je nog naar binnen. En dan hoef je je boete inderdaad niet te, betalen. Hoef je niet te betalen. Maar kun je ook niet naar de supermarkt. Ja, dit is al veel ouder dan de QR-code dit. Nee, tuurlijk, maar zo werkt het nou wel. staat er al heel lang in, dus je kan... Je had drie jaar geleden ook al kunnen zeggen, nou, hé, uh, hey, gratis God, bewijs maar, en dan uh, zie ik het wel. Nee, maar dat dan kun je dus het altijd al zeggen, het, het, inderdaad. Uh, het maar toen kunt... konden ze nog niet uit de supermarkt weer. Nee, maar dat hebben ze dus wel moeten invoeren, omdat er dus steeds meer mensen dat gingen zeggen. Je kan niet zomaar gebruik maken van de hele maatschappij, wat ik dus doe, zonder dat je daar ook jouw aandeel voor, voor bijdraagt, is hun gedachte, lijkt mij. Ja, maar ik denk dat de supermarkten, die, die, die gaan vanzelf allemaal nieuw verzinnen om al die mensen, nee, ik denk het niet. die klanten die bedienen. Jumbo die, uh, Jumbo, die, die, die heeft miljarden ja, ja. geleend bij de ABN AMRO. Nou, die zijn dus volledig afhankelijk ja, ja. van het verstrekken van de volgende lening. En als ABN AMRO hun verplicht om aan de wettelijke ja. re regelgeving, een wet en regelgeving binnen Nederland te voldoen. Dan gaat de Jumbo er alles aan doen om zich aan die wet en regelgeving te houden. Want anders kunnen ze niet ja. Ja, maar ik, ik, ik sprak wel eens een supermarktmanager erover. Die hadden het over toevallig over die QR-code zitten. Hij zei, ja, ik zie dat ook niet zitten. De helft van mijn personeel is niet gevaccineerd en die wil het ook niet. En ikzelf ben ook een beetje sceptisch. Zeg, hij zegt, nou ja, als ze echt zo ver komen... dan zullen we dat er bij de achterdeur wat afgenomen kan worden. Ja, ja, ja dat zegt hij dan tegen jou. Maar dat, maar dat is dan een ja. of andere nemer en als het hoofdgebouw erachter komt, dan is hij ook zijn uh, samenwerkingsverband kwijt. En dan komt er een volgende super ja, ja, ja. die wel uh, aan de regels houdt, weet je wel. Dus... Uh -huh. Terwijl jullie doorpraten, zet ik weer een nazisoldaat soldaat onder een Oostenrijkse wintersportvakantie. <laughs> <Met> reclame. Doe <laughs> <What? laughs> nou is iets productiefs, Nou, hij... <laughs> uh, uh, uh... jongens... Ja, of dat gaat helpen, joh. Mm. <laughs> maar hieronder kun je nog wel de, de hele briefwisseling zien trouwens. Ja, inderdaad. Die had er nog even bij moeten. Die uh, moet ik even niet vergeten zo meteen bij is, de berichten ja, te ja, zetten. Ja, je het idee van, nou is in ieder geval te proberen. En er komt, oeh, ja, er komt nog even wat in de, in de chat binnen. Dat is dus Rogier wil ook nog even dat wij het hierover gaan hebben. Ja, ik hou jullie wel even bezig tot 12 uur. Het komt ook uit de Fabeltjeskrant. Allemaal in de kant. Allemaal weer okay. hmm. Ik zie hier allemaal uh, muntstukken. Even kijken. Uh, justitie uh, VS legt beslag op uh, 3,6 miljard dollar aan... Gestolen oh, de bitcoins. De gestolen bitcoins van Bitfinex zijn naar boven. Dus dit is de reden dat er vandaag de dag een teter ah. bestaat. Want doordat bij Bitfinex 120.000 okay. bitcoins waren gestolen, hadden ze ineens geen liquiditeit meer. En toen hebben ze dus iedereen uitbetaald in hun teter dollar. En het hele rond... raar is dat, uh, dat, uh, dat ze dit terug hebben gevonden. Nou, dat is niet raar. Dat is hmm. niet raar. Want die bitcoins die staan op een adres. En die kun je altijd blijven tracen. He, dus ja, eten, maar, als je Bitfinex bent. Dan heb je best wel met je teter een vinger in de pap. Ja nee dat, dat zal wel. Maar dan nog. Hoe, hoe krijg je. Ja, dat, jij zegt dus die mensen hebben. Op een gegeven moment hebben ze de identiteit van de, de eigenaars. Van dat adres kunnen achterhalen. En die hebben ze gewoon de duimschroef aangezet. Van uh, nou ah. kom maar op met die code. Je kan je dus voorstellen overal waar teter dollars verhandeld worden. Die mensen hebben een, uh, een dicht samen zijn, hoe zeg je dat? Een, uh, een verband met die Bitfinex of oh, hoe heet het net, die andere. Even bijzoeken. Sorry hoor, dan moet ik even kijken. Niet alleen Bitfinex, maar... Nee, ik verbaas me er altijd over dat, dat ze die bitcoins dan ook krijgen. Dat, niet alleen dat ze zo'n verhuur aardig zijn, maar dat dus... ze dan ook die coins hebben. Nee, die hebben ze dus niet. Ze hebben ze... ze dat staat er niet. Er staat... Um, oh, waar kan moet ik even goed klikken hier. Justitie heeft beslag gelegd op, maar dat betekent niet dat ze ze ook kunnen uitgeven. Die ze hebben nu een harde schijf waarop de private sleutels staan, maar misschien zit daar nog wel een wachtwoord tussen voordat ze die private sleutels kunnen activeren. Snap je? Dus... Ja, dan moeten die twee uh, die, uh, verdachten... Ja, en als die, die, dat, nog mee als die dat slim werden. hebben gedaan... Dan, dan er... hebben die die wallets... Ja. In duizenden plaatsen hebben ze die wallets gedistribueerd. Hè? En dan kunnen ze... Zodra dat ze voor op vrije voeten staan... Hebben ze een kopie van die sleutels. En de politie heeft dus geen wachtwoord. En die kunnen het proberen te hacken. Alleen zij hebben daarna gewoon een kopie... Van, van diezelfde harde schijf ergens anders. En zij weten wel het wachtwoord. Ja, maar als je een miljard hebt ontvreemd... Ja. Dan kom je nooit meer naar buiten, denk ik. Nou, ze hebben in ieder geval geprobeerd... Uh, het gaat hier om... Uh, nou, bijna 120 uh, bitcoins. Ze probeerden ze... Uh, in ieder geval een deel daarvan, denk ik... Probeerden ze om te sleutelen. Toen ja, zijn ze precies. tegen de lamp gelopen. Het gaat om iemand van 34 en iemand van 31. Naam en het is in dus zo staan. dat het bitcoin-netwerk dus relatief klein is. Teter, heeft over, teter is van Bitfinex. Het is niet van Bitfinex, maar hè, het is bijna hetzelfde. En um, als je uh, dus als Teter... Op al die beurzen zit, dan kun jij die 120.000 bitcoins gewoon heel eenvoudig uh, traceren. En dan zeg je tegen al die beurzen: uh, dit zijn de, hè, dan sluit je daar een contractje mee af. En dan zeg je: wij bespelen jullie adressen door met onze gestolen traiters. En als er iemand een keer aan het licht komt, die een van die, want het hoeft maar één bitcoin van die 120.000 te zijn die op jouw beurs terechtkomt. En dan ja. weet je wel. Nou, en zo. We hadden niet van zo'n uh, ge dienst gehoord of zo. Maar het kan swappen. Ja, ja, anoniem. Ik vind het een beetje vreemd dat ze daar niet. Uh, ja, als ze nou, kunnen hacken, dan zijn het hele slimme verhuren kennelijk. Die maar je heel, moet wel, eens, heel goed met security bedoeld ja. zijn. En dan, maken ze, dan sturen ze naar een exchange toe om, uh, om te cashen of zo. Of, uh... Nou ja, het, het is maar de eerste arrestatie. Hè? En dit is zo'n grote zaak. Of tenminste, de, de, de, wie zegt dat zij het echt zijn. Ik bedoel, ze ja. kunnen ook gewoon twee, ja. twee figuren zijn die. die zeggen uh, ze, hier heb je, je mag 120.000 bitcoins voor 100 miljoen overkopen. Uh, daarom zijn ik ook gewoon verdacht, dingen. hè? Dus, uh... Het kunnen ook gewoon inderdaad die hebben dat aan. Van die, uh, misschien waren het gewoon twee uh, ondernemers die. Ja, maar dan die, uh, je hetzelfde als met allerlei ondernemers die takels uh, uh, verkochten. Jussi uh, Smollet, uh, uh, <laughs> de Maga het uh, Nigeriaan. <laughs> dat zodra je die even onder druk zet, dan zeggen hij, uh, Ik heb het voor hem en hem gedaan. Uh. <laughs> ja, maar het kunnen ook gewoon takelverkopers zijn op straat die ook bitcoins accepteren, weet je wel. Die, dan, die hebben dat aangenomen van die twee, ja. van, die, van de werkelijke hekken. ja. ja. Naja, ze zien er uh, niet uit als taakoverkopers. Ik weet niet, is dat er een foto van hem bij? Ja, geen ik heb ze uh... opgezocht, ja. Fotootje. Oh, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Uh, gaat iemand 34 en iemand van 31. En het... Uh... Uh. Ja, misschien hebben die inderdaad de diensten geleverd of zo. Dat, uh, dat kan ook. En dan zijn ze betaald, weet je wel. Dus dat is inderdaad door de mensen die wel anoniem, die wel weten anoniem te zijn. Want inderdaad zo'n hekoperatie, operatie kan inderdaad dan een clubje gedaan zijn. En dan hebben we een bedrag gekregen als beloning, weet je wel, voor een bewezen dienst, ja. Het, is wel een apartie... Het zijn wel ja. twee aparte figuren inderdaad. Ja, geen taak volgens mij mij. Uh, uh. Nee, nee, nee, nee. Ja, maar ik bedoel mee te zeggen van, het kan inderdaad. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, daarom zeg ik, dat het zijn verdachte. dat wil nog niet zeggen dat ze daadwerkelijk uh, waren. Ja, maar het ging in ieder geval ja. niet via taak Maar zij is een soort rapper, is zij. Ze is een soort slechte ja. rapper. Misschien ja. heeft iemand heeft haar betaald voor, uh, voor de rapmuziek <laughs> of zo. Ja, dat. dat ja, maar het wil ook niet zeggen dat, dat, dat die persoon... Ik zal ook eens een rap, heeft, het, hè? Dus waarschijnlijk hebben ze gewoon een transactie gedaan met een bitcoin die uit die buiten kwam. Misschien is die, uh, weet ik veel, heeft hij die seksuele diensten verleend of zo. Of is op een, op een feestje gekomen? Ik heb een rapper. Rap nummer. kan maak, ook nog, jongen, ja. zeg ik zeker Fortana, ook ik ben rapper. <laughs> ja. En die heeft gewoon 1, zoveel, of 0, zoveel bitcoin gekregen voor, weet ik veel, een bepaalde dienst. En uh, ja. En die, heeft, die wilde die omwisselen, ja. <laughs> We kijken, Rogier zegt. Uh, uh, worden beschuldigd van samensfering om uh, ja, dit, ja, dat heb ik gelezen, zoveel uh, 120 uh, afgerond naar boven bitcoins uh, weer te wassen ik heb hier een rap video heb ik hier uh... <laughs> uh, er zijn heel veel taken het rap video dus jou, Roger, het is, voor, de, is de, voor het Wall Street opgenomen <hijf> apart. Ja. het punt is Roger, ik zal het even uitleggen uh, ook als die persoon 0,0001 Bitcoin uit die wallet probeerde om te wisselen op een beurs. Of waren ook iets waar we met KOSC moeten uh, registreren. Uh, maak je dan al verdacht dat jij die 120 bitcoins hebt? Of wat was ja, het ook weer? al 120.000. Ja, ja 120.000 bitcoins hebt. Ja. Maar, ja, maar, dat, maar dat is ook... Dus dat wil niet zeggen dat je, je meteen dit hele met bedrag probeerde om te wisselen. Is, snap je? Ja. Huh? Als jij swapt op zo'n swapdienst... dan krijg jij bitcoins terug. Of uh, als je bijvoorbeeld... Uh, Litecoin tegen bitcoin swapt, dan krijg je bitcoins terug waar je de origine niet van weet. Het kan zijn dat als je die op een ja, beurs kleurt... Dat, dat je de shaak bent natuurlijk. Hey, misschien heeft die persoon inderdaad ook... een swap met de, de daders. Dat kan ook, ja. Dus dat die, uh, dat die zoiets van... nou oh, ik heb hier even bitcoins, ik wil anoniem blijven... ik swap even. En bij mijn, weet ik veel, mijn monero voor... Uh, voor bitcoins en die heeft dus zonder dat hij het wist, eh, uh, die, die, die die een deel van die, uh, van de buit geswapt. Ja, die Ja. Zit uh, Monero ook op zo'n sideswap? Of hoe ja, je kan, ja ik kan dat? Even kijken. Ja, yes, ik kan je kan alles van nou, ja. she, she, she, she. <laughs> Of een Mixer, ik kan ook een Mixer, weet je wel, een Mixer. Maar je kan inderdaad, ja, dit was mijn mixers. Nee, maar je hebt ook Shift. ja. Bij, volgens mij, ik heb, wat heb je? ooit Monero. Ja, ja. Niet via een... Uh, si via siteshift.ai? Ja. Oh. Stond er stond ook Monero bij. Uh, ja, ja. Ooit kon het wel eerder ik weet niet of je nou nog komt. Uh, ah, volgens mij, bij Sideshift heb ik wel eens uh, Monero... Oh, ja. Ja, niet al al tijd nee, dat He? is met die decentralized exchanges. Uh, ja. Dit is natuurlijk nog altijd binnen de sideshift. Ja, maar je hebt, je hebt die wrapped versions. Maar je hebt ook native uh, swaps. Hè, van de ene chain naar de andere. Ja, dat is, dat, daar zit ik nou met die eigen Daar zitten we op uh, Roon. Die met Roon, de, met de Roon kan je, je swappen van een native chain naar een andere chain. Okay, ja, wij, wij gebruiken Komodo. Is ook iets. Oh, Oké. Okay. Um, maar daar kun je dus geen privacy coins doen, omdat het via de blockchain gaat. En dan moet een bepaalde transactie moet zichtbaar zijn in die blockchain om te zien dat je die trade bent aangegaan met elkaar. Om zeg maar een soort eerste signaling moet jij in de blockchain een transactie maken, nou goed, in ieder geval. Uh, ja, maar ik heb volgens mij in mijn. Uh, in Exodus, kan ik ook. Ja, het is wel een hoogte, geloof ik. Wat is Exodus? een Exodus. Oh, de Exodus is de, een beetje de populairste wallet. Uh, naast CoinNoir, uh, Exodus zijn de mee twee meest populaire wallets. Ja, ja, ja. Dan kan je zeggen ja? van, het is gewoon uh, anoniem. Dus uh, ja, dan kun je gewoon uh, swappen met uh, welke coin dan ook. Dus ze hebben echt, uh, ja... Kun je ook nog een cool. ledger aan koppelen of uh, Makkelijk te maken. Ik zeg, volgens mij de enige die er nog niet <laughs> in staat is... Het Ik zal even volgens even kijken je de rest uh, andere munten. <laughs> ja probeer eens een keertje met de egel erop te komen joh. dan heb ik daar ook wat aan ja. dan kan ik al mijn geegeld, veel makkelijker verkopen nu moet je naar Free Exchange ik, kijken, en, uh... ik, dit, ja, ik, ik had er wel eens van gehoord, maar ik heb er eigenlijk nooit gezien ik heb daar wel eens op Free Exchange wel eens wat gedoneerd maar dat gaat nog echt via een 150 blok uh, confirmations hè? zit je echt een halve dag te wachten of zo? Of dat ja. er iets gestoord is. Ja, dat is de veiligheid die die ja. website inbouwt. Het is een bedrijf wat zelf zijn keuzes maakt. En, uh, en als jij tegenwoordig. Uh, uh, was het niet dat Bitpay was gestopt met Bitcoin in Australië of zoiets? <laughs> Omdat ze dus gedubbeld spend werden elke keer. Was iemand die waar ze uh, televisies gaan kopen met. Uh, de... Ja, klopt, klopt, klopt. Ja. Het is dus inderdaad. Uh, ja, Bitpay is uh, dat volgens mij een be bekende. Uh, papers, ze dat is uh, inderdaad gestopt met die uh, met, met Bitcoin, ja. Maar dat is al een tijd geleden. Hoor. Het kan zijn dat er inmiddels... Uh, want ja, Bitcoin heeft nou ook weer een paar... Uh, uh, daar hebben we het trouwens nog niet eens over gehad. Maar die hebben wel een paar uh, veranderingen ondergaan aan, aan, aan de blockchain. Er zijn een paar updates geweest. Dus misschien dat het inmiddels uh, beter is, geworden. ik. in ik, een Bitcoin Core, zeg maar, BTC, hm. volg ik niet meer zo. Maar die hadden een paar oh, updates. Uh, uh, upgrades, in, maar... Natuurlijk. Ja. ja, maar dat is al heel wat geleden. Maar ze hebben nou wat upgrades gehad, hè? Ze kunnen nu ook uh, tokens doen en al die shit. Ja. Nee. Ik weet niet of je dat nog maar meegekregen. Oké. Okay. Ja, ze willen een beetje Ethereum achterna. Maar ja. ik. <laughs> dus, eh, uh, Spijt 11 geeft water, weet je wel. <laughs> nee, jongens, ik sta erop bang. Ja, ik was ook op bang, jongens. Ik uh, hou uh, opnieuw. Uh. Oké, oh, oh, oh. oké. Okay, okay. We hebben het over bitcoin en iedereen nee, maar gaat dit weg. Kan, dit gaat zo even door. Kambel en kambel. Nee. Ja, ja, ja, ja. Zullen nee, nee, uh, nee, nee, we het over de polygon hebben? <laughs> Vrouwen? Uh, goed, dames en heren, jongens en meisjes. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het uh, luisteren. Uiteraard uh, de deelnemers, dank voor het deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, nou, ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. Even kijken, en dan moeten we de eindjingle hebben. Hier komt hij hoor, hartstikke idee. Ik zou zeggen: Toedeletoki! Daar komt hij. Hartstikke idee, want er wordt nog wat gezegd in de chat. Nou, er is een fijne avond. Ja, ja, ja. Hartstikke idee. Nou, Yoshi, ja, je kan nog even snel reclame maken voor Koning Wappie. Ja, Koning Wappi, morgen 5 uur zijn we er weer. Hoppakee, wat ga je dan over hebben? Dat weet ik niet. Filmpjes die <grij Shank OVER> vandaag nog gepost worden. Ja, mensen, jullie kunnen nu dus de hele nacht nog nadenken over... welk filmpje je naar Yoshi gaat sturen. Ik ben bezig... Gewoon een pornofilmpje van äh, Al, hoe heet ze nou? Van die peraatenpartij? Ja, Ancilla. Maar die heeft Antzilla. geen filmpjes, die heeft alleen foto's. Een paar foto's. Hey, nee, nee, volgens mij staat er ook pornofilmpjes... Ik, ik heb wel eens een pornofilmpje gezien van haar. Ja, oh. Ja, het zijn allemaal helemaal bondage en zo. Je moet er hm. van houden, maar... Ja. helemaal in touwen en zo en uh, ja, ze hingen ja. bundelden ergens aan en, uh, ja. ja goed Joshi. Uh, uh, leuk dat je er was oké okay. bedankt weer jongens hoi hoi <laughs> doei doei, doei. Bye.